Ja, goedemorgen, dag Kim. Goedemorgen. Dag Peggy. Hallo, dag Peter. Ja, hallo, goedemorgen. <laughs> ja, ja, even bezig met het nieuws nog natuurlijk. Ja. Druk, druk, druk. Ja, de, de schema is er even niet. Die, uh, ja, die is heel bijgelovig. Dus vrijdag 13e dag, ze komt niet af. Dat is niet waar natuurlijk. Nee, ze, ze heeft pech. Ze is een beetje ziek, hè? Ja, ze, ja een beetje. Was gisteren al ziek. Maar ja. als je luistert, schema, heel veel sterkte. Kom dan maar goed. Vier over zes. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. En hey, hey, hey. Hey, met Peggy de Meijer. Dankjewel dat je er bent, Peggy. Graag gedaan, Peter. Ja, vind je het leuk bij Radio 2? Super. Geweldig. Ik, ja. Ik, ik maar het is er nog maar. Heel... Ja, nee, maar je kent Radio 2. Hè. Af en toe. Uh, nee, ja, bij ja. ons. Hè. Ja, af en toe. Is dat, maar hier in deze studio, het is uh, ja. een kokon van liefde toch. Absoluut. Emma hey, gaat dat Ik merken? Ja, zo mooi. Even vragen aan de luisteraar van, uh, om Peggy welkom te heten. Vind ja. het belangrijk. Ja, daar mag ook al een liedje bij en zo. Deelt gerust even in de app van, uh, van Radio 2. Het wordt een mooie vrijdagochtend, want Whitney Houston is erbij. Goedemorgen. Het is 9 over 6. Mooitjes in de app van Radio 2. De mensen die Peggy uh, toch een welkom heten. Warme stem en mooie ziel, zegt Mirjam. Dat is waar, hè? Ja, en Filip, ja, die, die, die doet best van allebei. Goedemorgen, Peggy. Maar ook een spoedig herstel voor schema. Die is lief voor iedereen. Het probleem is dat mensen dus schema en naam nog altijd niet kunnen schrijven. Met een echte, het grote schema-sci-sci-dicté doen. Ja, misschien niet vandaag. Het is nog niet moeilijk, hè? Dat is er niet. c h a ha. Hoe I, is dat I? I, M, A, R, K? <laughs> ah ja. Also, Peggy Goo, it goes like na-na-na. <laughs> Mama! Van Peggegoe. 13 over 6. Oh, 13. Heel veel 13 vandaag hoor. Ik hoop dat meevalt bij het verkeer. Gisteren was het echt onwaarschijnlijk. Ah zegt dat het een beetje beter is vanmorgen. Ja, ja, dus nog geen files te melden in de regen die nu valt. Uh, ja, dat uh, zal straks stoppen, uh, zegt het KMI. Dus ja. uh, misschien gelukkig geen ochtendspits met veel regen. In elk geval wel al twee problemen te melden. e 314 van Leuven naar Lummen. Daar moet je even voorbij halen. Opletten voor een ongeval. Rechts is versperd. En op de E19 naar Breda moet je tussen Antwerpen-Noord en Kleine Barel ook uitkijken. Voor een defect voertuig staat ook op de rechterijstrook. Je vrijdag begint. 13 over 6 dus en ook 13 oktober. Ja, vrijdag de 13e, de dag dat je hoorde dat je makkelijk verslavende geneesmiddelen kan vinden op het internet, zonder voorschrift. Niet doen, kindjes. Allemaal niet goed. Vandaag nog eens een, ja, een ouderwetse goede zomerdag, dacht ik, maar er is wel veel regen geweest. Hè? Ja, je hebt de hele week gezegd, oh, vrijdag en ja. goed weer. En ik was vanochtend naar hier aan het rijden en ik dacht, ah, nee, dat uh, klopt niet helemaal. Nee, het, het, uh, het waren de weerlui die dat zeiden. Van, Ja, vrijdag wordt een mooie dag. Ja, ja ik steek het niet op jou, hoor. Nee, nee, Moet je niet aangevallen voelen. Er komt wel zon, er komt wel zon maar schelke regen daarbij. Vrijdag de dertiende. Ja, Je zal maar jarig zijn vandaag of iets moeten doen dat, uh, dat erg belangrijk is. Zoals Peggy de Meijer, onze nieuwe collega voor vanmorgen. Mijn schema ja, heeft een keelontsteking. Ja. Is echt niet zo goed. Maar Peggy, uh, heel veel mensen die jou welkom heten in de app. Ja, um, goedemorgen. Laat maar komen met Peggy erbij. Worden we nog groter. Uh, I like it. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Welkom, Peggy. Uh, Jozef Mertens zegt goedemorgen allemaal. Laat de zon in je hart. Ook wel weer waar. En uh, ja, het heeft er eigenlijk niks mee te maken. Maar uh, volgens Paul is het vandaag op 13 oktober no Bra Day. Is dat nou Broad Is dat vandaag? Dus ik weet niet of jij je BH <lacht> hebt. Uh... Ik kan af en toe een A-cupje gebruiken. Zo. Ik, maar, uh... Het lijkt alsof je hem niet aan hebt, dus uh, nee. jij doet al mee. De konijnen zitten aan de draad. De maar uh, John Menige de Bok laat... Ik los in het kot, <lacht> snoetjes tegen de draad. <lacht> oh, die had ik nog niet gehoord. Zo gaat dat toch? Is het? Oké. Okay. Ja. Nog eentje van John. Goedemorgen, met Peggy heb je twee in één. Een. een fantastische nieuwsvrouw, maar ook een weervrouw. Ja, dat is juist. Je hebt nog het weer gedaan ooit. Ja, klopt. Uh, spreken ja, mensen jou ja, ja. er nog over aan? Ja, eigenlijk wel. Ah, ja. Ja. U net, Meer dan over het nieuws, eigenlijk. Ja, is het, al... oh. ja, het is al zo lang geleden. Hoe lang is dat geleden? Uh, een jaar of dertig, denk dertig is overdreven, Peggy, maar het is ja. wel even geleden al. Ja, ja, ja. Eigenlijk, ja, ik ben in 88, daarmee begonnen, dus tot uh, 93. Wacht. En dan heb ik wel nog een paar keer Sabine vervangen, als Achten. ik langer was. Wacht, 88? Ja. <laughs> Toen was jij toch al geboren, Peter? Hebben, net. Ik was nog maar 17. <laughs> Oh <laughs> ik heb bij... Hoe oud ben je? Zou ik bijna durven vragen? Ik kan dat niet doen. Nee. Ik kan dat nee, niet doen. Gewoon even stiekem googelen zo meteen. Zeg maar, goedemorgen, lieve mensen. VNT, Radio 3. Deze is mooi, hè? Zullen we danen? Ah, wel, ja. Het is vrijdag. Ja. ja. Ah, Oké, okay. ja, ik had nog niet verwacht dat je... Ja, ah, ben... dus liever niet. Ja, oh, weet <laughs> It's amazing how you can speak right to my heart. saying a word, you can light up the dark, try as I may, I can never explain, what I hear when you don't say a thing, the smile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 Oh Je ja, zegt het beste. Als je niets zegt. Dat is toch gezeverd ook? Je zegt het beste als je zwijgt. Hoe ja? slaat dat nu op? Ik denk dat dat tegen jou is. <laughs> Sorry, Ronan. Ah, topgede, Ronan Keating op een vrijdagochtend. 19 over 6. Wat hebben deze blauwe jongens? Hey, kom eens, Welkom allemaal. Te maken met studentendopen. Dat verhaal hoor je straks. Vind jij je buurt super ook zo leuk? Bedank hem via superbuurt.be. En win één jaar gratis boodschappen. Voilà, zei bon, Heel de familie is er voor uw verjaardag. Tante Ria, nonkel Mark, Jules... Hela, hola, mij niet vergeten, hè. ...en ook virussen... Griep, griep, hoera! ...vieren deze winter weer mee. Hier uw cadeau. Een stevige griep en een gratis hoestje erbij. Ben je 65 plus of zwanger, kwetsbaar of werk je in de zorg? Bescherm jezelf en anderen en laat je vaccineren tegen covid en griep. Meer info vind je op laatjevaccineren.be. Vlaanderen is zorgzaam en gezond samenleven. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 400 gram Chateaubriand voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro. En 2,5 kilo verse frietaardappelen voor maar 3 euro. Geniet van de week van de stekfriet met Belgisch kwaliteitsvlees en vers gesneden frietjes voor een lage prijs.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 Gemaakt voor 2, voor 5 en zelfs voor 7. Gemaakt om in stilte te reizen, met een rijbereik tot 502 kilometer en een interieur dat zich aanpast aan jouw leven. Start nu je elektrische reis met de Mercedes EQB. Ontdek hem tijdens de Electric Meet and Greet bij erkend concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedesbenz.de. Past de extra-large pizzadoos niet in de vuilnisbak, maak er geen extra-large boete van. Oh, meisje, ik heb genoeg. Ga jij nog een stukje boete? Oh, nee, dank u. Het is vriendelijk. Allee, het is een kei grote. Nee, ik heb een boete-intolerantie. Een boete-intolerantie? Ja, ik kan daar niet goed tegen tegen boetes. Allee. Ik reageer daar heel raar op. Allee. Ja. Vermijd een boete. Laat geen afval achter. Gooi het in de vuilnisbak of neem het gewoon meer mee. Een campagne van... Mooi, Met de steun van Vlaanderen. Hoi. Hey. Ik ben Paula. Ik ben Evgenia. Ik ben Christian. Ik ben Rita. Ik ben Gambi. Ik ben Priscilla. En ik werk supergraag in onze buurt Super. Omdat ik hier zelf kan zijn. Omdat het een heel afwisselend job is. Hier is een top sfeer. Omdat ik veel sociaal contact heb met onze klanten. Omdat ik hier kwaliteit rechtstreeks naar de klanten kan brengen. Omdat ik toffe collega's heb en een leuke baas. Vind jij je buurt Super ook zo leuk? Bedank hem via superbuurt.be en win één jaar Gratis boodschappen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang minstens 20 euro. Meer info op proximus.be Proximus Think Possible. Goedemorgen, morgen. Ja, goedemorgen. 22 over zes. En er zijn problemen geweest met de website van onze eerste minister de Kroon en het Koningshuis. Die zijn aangevallen. Er is een cyberaanval geweest. En het zou van de Russen zijn. Peggy van het nieuws, wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, er zijn verschillende Belgische websites aangevallen. Zoals die van premier de Kroon, maar ook die van het Koninklijk Paleis en de Senaat bijvoorbeeld. Het ging om een aanval waarbij er zoveel informatie naar de servers gestuurd wordt dat ze overbelast geraken en uiteindelijk uitvallen. Waarschijnlijk. Hebben Russische hackers er iets mee te maken? Want als je naar de, web, de website surfte, dan zag je op de voorpagina staan dat de aanval er kwam, omdat België beloofde om Oekraïne te steunen met geld en F-16's. Dat beloofde premier De Croo aan Zelensky toen hij onverwacht deze week hier op bezoek kwam. Mm -hmm. Gelukkig werd de cyberaanval op tijd opgemerkt en was er niet heel veel schade. Ze werken ondertussen weer. Ja, gestoord hè man. Ik vind het eigenlijk gewoon een beetje eng dat we een doelwit worden zo... Ja, ja. ja is, uh, op, uh, ik weet niet of ik het ooit verteld heb op het Eurovisie Songfestival... Uh, weet je wel, met die liedjes en zo in Europa. Ja, ja, ja waar ja. je altijd mooie weer maakt met je grapjes. Tolle mm. boel hoor. Maar dus, uh, ja, Rusland werd er dan geweerd van, ja, dit gaan we niet doen uh, met wat Poetin allemaal aan het mm -hmm. doen is. Dus die mochten niet meedoen. Dus er zat echt werkelijk een batterij, een stoet van mensen klaar om te voorkomen dat de uitslagen werden gehackt, dat de site werd gehackt, dat de hele uitzending werd gehackt. Dus intussen heb je ja, een soort cybersoldaten mm -hmm. die landen en organisaties moeten beschermen. En gelukkig is het allemaal in orde gekomen. Plots komt dat wel heel dichtbij, vind ik. Enge, Ben jij ook eens niet gehackt geweest? Uh, ja, ik ben al een paar keer gehackt geweest. Ja? ja mijn website, maar lang, lang geleden, ooit dus door, een, een, door een of andere islamitisch front. Dat was heel vreemd. Ja, er stonden allemaal uh, plots Arabische tekens en, en, en cartoons en zo op. Heel bizar. Nooit geweten van wat precies. Het is er ook afgehaald intussen. Ja, heel gek. Heel gek. Ja. We moeten even naar de smurfen. Goedemorgen, morgen. Ja, wat hebben de smurfen te maken met studentendopen? Want dan zijn ze weer, ja, dat is veel minder heftig dan een paar jaar geleden. heeft te maken met ja, die zaak van Standardia natuurlijk. Ja, want hoe doen ze het tegenwoordig intussen, Peggy? Ja, veel studentenverenigingen die organiseren nu een doop zonder vernedering of alcohol, blijkbaar. Vaak is er ook een infosessie zelfs om de studenten te informeren oh. over het verloop van de doop. En je kan zelfs eventuele voedselallergieën melden. Ja, Oei. ja dat is uiteraard. Ja. Om ongelukken met dopen te vermijden, zeker na de fatale doop van de KU Leuven, studenten Sanda Dian, mm -hmm. natuurlijk. Ja, snap je wel, hè. Ik krijg wel de indruk dat de slinger nu een beetje doorslaat. Ja. Er zijn uh, dopen in Bob de Bouwer thema. Andere verenigingen gaan voor een piraten thema. FC de kampioenen, de smurfen, de Barbie en de drie biggetjes. Zeg, sorry, maar ik, ik begrijp het uiteraard echt wel van waar het komt. Maar dat lijkt me toch meer op een kinderfeestje. Ja, maar... Dat zijn thema's die ik voor mijn kinderen bedenk. Het belangrijkste is dat ze zich amuseren waarschijnlijk. Ben jij ooit gedoopt? Ik ben half gedoopt. Ja, die kan dat. Ik doe dingen half. Nee, um, ik was wel bij een studentenclub en ik deed bepaalde dingen mee. Uh, ik ging mee op skireis, heel veel geskiet uh, ik, ik deed mee aan uh, ja, evenementen, td's, vijf. Mm -hmm. Maar ik had een probleem, ik lustte geen bier. Uh. Na een half pintje moest ik al overgeven ja. en dat is niet zo'n goed idee. Dus ik heb eigenlijk wel bewust niet meegedaan, omdat ik het ook wel wat heftig vond. Dus ik vond het allemaal leuk... Uh, als ik mijn eigen grens kon aangeven. Ja, ja. Maar dus echt de officiële doop heb ik nooit meegedaan. Ja, ik hoor dat jij intussen in 88 al het weer deed, Peggy. Ben jij gedoopt? <laughs> ja, twee keer zelfs. <laughs> Oké, okay, vertel. Uh, eerst, ik ben eerst begonnen met uh, fysica... Te studeren, maar dat was veel te moeilijk voor mij. Dan ben ik okay. gedoopt bij de wetenschappelijke kring en dan ben ik overgestapt uh, na anderhalf jaar naar de aardrijkskundige richting. Oké. Okay. En daar ben ik nog eens gedoopt. En was dat met het uh, ja. thema uh, smurfen of was dat een beetje heftiger? Nee, dat was iets heftiger. Dat was eigenlijk niet zo leuk. De voordopen, die waren het plezantst. Dat was met uh, bierestafettes en... Wij moesten ook, ik herinner mij een scène in Brussel, het centrum van Brussel, wij moesten een hele grote etalage van een, een brasserie, volledig in glas, een grote glazen ja. uh, raam, moesten wij gaan aflikken, terwijl de mensen daar aflikken flikken. Tef... koffie nee. en taartjes zaten te eten, toch allemaal een beetje... dingen zo. Oh. Hij heeft het goed gegooid met je tong, intussen. <lacht> intussen. <lacht> Maat, matig, ja. Goedemorgen. Ja, gekke doopverhalen, je mag ze gerust even delen bij ons hoor. Paint it black, dit zijn de Rolling Stones. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Never to come back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 van de Wellingstones. Het is exact half zeven. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst even Peggy de Meijer. Goedemorgen. Zware slaapmiddelen zijn online te koop en dat mag eigenlijk niet in ons land, maar er is online een omweg. Dat heeft VRT Nieuws ontdekt. Het gaat over benzodiazepines zoals Valium of Xanax. Dat zijn slaapmiddelen en kalmeermiddelen waar je verslaafd aan kan raken. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat nu moeilijker maken om dat te verkrijgen via het internet. En bijna de helft van de Belgen gooit wel eens klein elektrisch afval in de vuilbak, in plaats van naar het containerpark of een inzamelpunt te brengen. Dat blijkt uit een bevraging van rekenpil. Op die manier belandt zo'n 15.000 ton aan afgedankte toestellen niet op de juiste plek. dan zitten ze vol waardevolle materialen die nog hergebruikt kunnen worden. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Goedemorgen. De Joodse scholen in Antwerpen blijven in principe open vandaag, zegt de stad Antwerpen. In andere steden, zoals Amsterdam en Londen, blijven er wel Joodse scholen dicht, omdat ze vrezen voor eventueel geweld, als reactie op de Israëlische bombardementen op Gaza. In Antwerpen zijn er wel extra politiecontroles om de Joodse gemeenschap te beschermen, vooral aan scholen en gebedshuizen. In het Antwerpse stadsbestuur blijft Erika Kaluwaert schepen met al haar bevoegdheden. Meerderheidspartijen N-VA en Vooruit hebben beslist om haar bevoegdheden niet af te nemen, zoals Open VLD gevraagd had. Kaluwaert stapte eerder deze week uit de Open VLD en zetelt nu als onafhankelijk schepen. Ze was de enige schepen voor Open VLD in Antwerpen, dus de partij laat weten dat ze in de praktijk geen deel meer uitmaakt van de coalitie. N-VA en Vooruit hebben samen genoeg zetels om de meerderheid overeind te houden. Tijdens de Jaarmarkt in Schellen dit weekend is er een alcoholverbod op het kermisterrein. Dat heeft burgemeester beslist na een vechtpartij vorig jaar. Op het kerkplein, waar de kermiskramen staan, mogen bezoekers geen alcohol drinken... ...en er mag ook geen alcohol verkocht worden. Er zijn wel uitzonderingen, zegt burgemeester van Schelle Rob Mennes. Het is een alcoholverbod binnen de kermis zelf, daar waar de attracties staan... Uitgezonderd het Gildenhuis, omdat die in het verleden ook altijd wel gebruik gemaakt hebben van een mini terrasje, Eigenlijk is dat al jaren dat op die plaats een klein terrasje wordt uitgebouwd. Er is nog nooit enig probleem geweest. De wijk Zeefhoek in Antwerpen is gestravend opgeschrikt door een luide knal. In de Dambruggestraat was er rond half negen een explosie. Daarbij raakte een garagepoort beschadigd. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In de zorgvoorziening het Giels Bos in Gierle bij Lille kunnen mensen met dementie voortaan elke maand komen zwemmen tijdens een speciale sessie. Het Giels Bos heeft een speciaal aangepast zwembad. Het is bijvoorbeeld wat warmer. Je kan er ook in zonder ladder. Bewoners van het woonzorgcentrum Lindelo uit Lille kunnen er nu elke maand gaan zwemmen. En dat is niet alleen goed voor de gezondheid, het gaat ook de eenzaamheid tegen, zegt Chris Breugelmans van het woonzorgcentrum. Personen met dementie worden dikwijls vergeten, worden een beetje uitgestoten of trekken zichzelf terug. Door deze activiteit ja, komen ze buiten, maken ze samen gebruik van een infrastructuur, naartoe rijden, zwemmen, terugrijden. Dat is een festiviteit, dat is een plezant moment. Krijgen wisselvallig weer vandaag? Het wordt wel heel zacht tot 23 graden. Er zijn ook rukwinden mogelijk tot 70 km per uur. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in onze app of op de website van VRT Nieuws. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, Kijk eens aan, toch al een beetje rustiger dan gisteren, maar wel aan ja, het ja. regenen. Dus let op, lieve mensen. Ja, er zijn een paar. Wel, uh, de ongeval in Halen op de E314 is, uh, is weg. Dus dat is goed nieuws. Maar er is een nieuw ongeval gebeurd op de E40 naar de kust, uh, net voor Erpe Meren. Linkerijstrook is versperd. Het is er tien minuten aanschuiven. De binnenring rond Brussel, daar ook tien minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan even kijken naar Antwerpen. Tien minuten ook op de E313 vanaf Frans. En een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. Renault Professionals. Ontdek ons nieuwe Gamma Renault e-tech 100% elektrische bedrijfsvoertuigen. 100% op jullie afgestemd. Ken Gouvin met zijn 145 meter brede zijopening. Master met zijn 11 geavanceerde rijhulpsystemen. En nieuwe Traffic Fan. Elk verkrijgbaar met een 100% elektrische e-tech motor. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Geniet van exclusieve voordelen voor professionals. Info en voorwaarden op Renault.be. De deals van Die Leize, Daar kan je moeilijk aan weerstaan. Oeh, Die lijzen. Krijg nu enkel met SuperPlus bij aankoop van één schaaltje varkens en kalsworsten. Lekker. Eén schaaltje gratis. Mm, diner voor twee. Vind alle deals in je. De Lijze. Mee met het leven. Voorwaarden op schuine superplus bij Telenet Business vinden alle soorten ondernemers wat ze nodig hebben om hun zaak digitaal te doen draaien. Ook degenen die uren per dag surfen op het internet. Tutorial vervangen dan kapfilter. Maar hun eigen website vergeten te updaten. Ah oh ja, ik zal misschien eerst daarvan een tutorial opzoeken. Telenet Business helpt je zaak vooruit. Van internet en telefonie tot een website bouwen en zelfs je cybersecurity updaten. Meer info op telenet.be slash business. Podcast zijn hot. Hey, yes. Welkom. En nu ook live op het podcastfestival van de Standaard en Oostende. Op 10 en 11 november in Cursaal. Met talks, live opnames, avantpremières en internationale namen. John Ronson, BBC met Ukrainecast, Audiocollectief Schik, De Kunst van het Verdwijnen, DS Vandaag, Gossip Guy met Anders de volksjury en veel meer luister samen en hoor meer tijdens het DS Podcast Festival een tweedaags feest voor je oren. Info en tickets op dspodcastfestival.be De lijn presenteert de onderonzene van Voorhof Fronsen. En dat zijn wij Frans? Ah ja, Frans. Ik heb een klein paniekje. Hm? Weet hem al wanneer dat zijn buzzer zal zijn, Frans? Nee, Frans, hij gaat te laat komen aan zijn halte, hè? Oh. Frans, die is hij op zijn app. Op een kaart waar de bus is. In real time? Oh, ik word daar zo rustig van, Frons. Paniek weg. Kwijale weg. Reis zonder gronsen met de app en de website van De Lijn. De Lijn. Beweeg mee naar minder CO2.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 Kijk dat je daar zo bij danst, bij de Spice Girls. Dat mag, hè. Altijd. Who do you think you are? Er komt nog een heel goede tip binnen voor uh, dit weekend. Ja, ik kan bij Sharon op Radio 2 bij Wat een Weekend altijd even horen wat er gebeurt. Maar Philippe Kozijn uit Gent, Goedemorgen. Goedemorgen Pip. De beste tip is binnengekomen. Vertel eens, waar ga jij naartoe? Wij gaan dit weekend naar het Garnaalkrokettenfestival in Ostende. Het Garnaalkrokettenfestival. Oh. oh. Ja, top hè. Dat Shema dit nu mist. Ja, dus... oh. ja, kijk, ze hoort het vast. Maar hoe zit dat dan precies in elkaar, Filip? Wel, dat zijn tickets die je op voorhand moet bestellen. Ja. Uh -huh. uh, dankzij de kinderen is dat in orde gekomen. Uh -huh. En uh, ja, wij gaan daar naartoe. Het is een eerste maal, dus ik kijk er wel naar uit. Maar... maar wacht, hoe moet ik mij dat voorstellen? Staan daar allemaal standjes met allemaal verschillende gerlaakrocketten of allemaal ik dezelfde? Denk het, of? Ik denk het, Kim. Ik heb het gisteren ook pas opgezocht op de site. Okay. En uh, het, is, het is in een overdekte hal in Oostende. Gelukkig. En daar gaan een aantal restaurants aan deelnemen met uh, wat standjes voor Top oh. ja. ja, ik vind de beste garnaalkroketten zijn die die zo gevuld zijn met, uh, met kaas. Kaaskroketten. Dat zijn dan ja. geen ja. garnaalkroketten, hè? Maar toch, Philippe, dankjewel voor de tip en een heel fijne ochtend. je, prettige dag. Dan moet je naar een kaaskrokettenfestival. Hè? Hey, ik zou gaan, hè? als dat bestaat. Ja, sowieso. Ja. Op Samen met Margot. Hè. Oh ja, dat is een kaasvrouw. Ja, Goedemorgen bij onze Peggy de Meijer, want Schema heeft een keelontsteking vanmorgen. Uh, veel goede moed. Nu, we moeten het even hebben over Prins Laurent, uh, Peggy. Die wordt volgende week 60 jaar. En heeft een interview gegeven aan de krant Het Nieuwsblad, waar hij wat, oh, een paar pittige dingen zegt. Vertel eens. Ja, cartoonist Marek die sprak uitgebreid met de prins uh, en uh, inderdaad, verschillende thema's zijn aan bod gekomen. Onder meer zijn nakende verjaardag, hij wordt zestig binnenkort dus, mm. en dat hij beseft dat hij ooit zal sterven en nog zoveel wil doen voor mensen en organisaties die hem na aan het hart liggen, zoals het milieu, de dieren of kansarmen. Mm. Daarnaast vraagt Laurent in het interview ook wat meer begrip, want hij vindt dat hij soms hard wordt aangepakt. ja. Uh, hij zegt in het interview ook dat hij het gevoel heeft dat hij in de middeleeuwen leeft, want hij stelt zich vragen of een koningshuis vandaag de dag nog nodig is. Hij snapt niet waarom er nog figuren boven de samenleving moeten staan, zoals een president, een premier of een koning. Oei. Ja, dat zou ik hem nu wel een beetje durven in tegenspreken. Het is toch handig dat je iemand hebt waar een soort leiderfiguur is toch handig? Ah, zeker in België, hè? Ja, zeker, ja, zeker in België, waar toch uh, de boel af en toe een beetje uit elkaar dreigt te vallen. Wie er anders. Wie? De premier worden. Een Fransstalige of een Duitsstalige? Of een mm. Nederlandstalige? Oh, een Duitsstalige premier? Wat een goed plan zeg. dat nog niet meegemaakt? Oh, ik hoor dat graag, hè? Duits. Maar je hebt uh, Prins Laurent hoe je het, uh, persoonlijk ontmoet. Ja, ja, ja. Ik, en dat, dat is een heel gewoon man. Hè? Dat mm -hmm. was er zo opvallend aan. Ik moest ooit uh, voor ATV interviews afnemen. Huh? En ik mocht een interview afnemen in het Sportpaleis. op uh, Wacht, hoe heette dat? zo Dat discofeest. Uh, kan er niet opkomen. Saturday Night. Nee, nee, nee. Studio 54. Studio 54, dank, dank je wel. wel. In het Sportpaleis. Hij was daar uh, helemaal verkleed en ik, ik uh, mocht hem interviewen. En uh, hij was heel gewoon. En, uh, en ja, toen werd ik bijna de nieuwe Wendy van Manten. Hè. Nee. Nee. Nee. nee, maar je voelt wel... Ik uh, ben aan het overdrijven, maar je voelt wel... Dat hij heel toegankelijk is. Ik zal het zo zeggen. Dat vind ik mooi. Je bent heel toegankelijk, meneer de Prins. Als jij ja. gelukkig bent, dan zijn wij allemaal gelukkig. Kijk, dat vind ik zo mooi. Zo was het een beetje, ja. Hij is een filosoof, sowieso. Ja, goedemorgen. Prins Laurent als je luistert. Een goedemorgen en binnenkort een gelukkig verjaardag. Frank Boeien, je stopt toch geen garnaal in een airfryer? Ah ja. Dan vermoord je die. Ja, ik doe dat wel. Huh? Ja, we, ja. wij hebben thuis een airfryer, steek ik maar, erin. smaakt toch zo lekker niet? Jawel. Ja? Ja. Ik ga het uh, niet proberen. Garnalenkrokettenfestival is effectief wat het is. Allemaal verschillende restaurants die met standjes staan. Dan kan je overal dan uh, garnaal gaan... Uh... Ja, oké, okay, maar, maar je gaat toch niet bij twintig... Uh, verschillende standjes Ik ga naker eten, want dan ontplof je toch gewoon. Zijn er 25, ja. Wow. ja okay. Margot van de regio Ah, Margot van de regio zit niet in Oostende. Nee, die is even onderweg op dit moment. Margot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, en mensen, sorry, lieve mensen, je kan nu al even beginnen te krabben, want nee. uh, ja, het is uh, Hoe gaat het met de bedwansen bij ons? Parijs staat er blijkbaar vol mee. En intussen krijgen ze hier ook heel wat in oproepen om ze uh, te verdelgen. Margot van de Regio wacht zich vandaag in het hol van de bedwans. Hm. Wat gaat er precies gebeuren, Margot? Ja, ik heb voor het eerst in de, de hele tijd dat we met morgen bezig zijn, echt stress om een reportage te gaan maken. Want inderdaad, in Parijs eh, is het echt eh, ongelooflijk die plaag van Betwansen. Bij ons, voor alle duidelijkheid, is dat niet zo. Uh, nu, de NMBS die is wel waakzaam voor alle treinen die binnenkomen. Ze checken dat allemaal heel goed. Mm -hmm. Maar bon, Betwansen, die zijn er, die bestaan. En Kevin, die verdient daar dagelijks zijn brood mee. Hij is een uh, verdelger. En hij gaat dus elke dag wel ergens Betwansen in Vlaanderen gaan bestrijden. En ik mag met hem mee gaan volgen ergens in Antwerpen. Uh, nu zie ik er nog normaal uit. Ik heb mijn normale kleren uit. Maar straks ga ik mij helemaal uh, laten inpakken in zo'n speciaal beveiligingspak en ga ik mee met Kevin. <lacht> dat ben een beetje Kevin. bang, maar zo'n bed was. Uh, dat ja. dat ja, ja. Het doet toch niet zo heel veel pijn? Nee, maar weet je, ik, ik, ik heb mijzelf voorgenomen: straks als ik terug in Brussel ben, ga ik jullie gewoon allemaal een dikke knuffel geven. Want als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Uh, bah, kijk. Uh. Dit is wel heel dramatisch aan het worden. Er is al iemand down, hè? Um, Schema zijn wel kwijt. Dus let op wat je Doe zegt. even rustig, ja. Wat het allemaal is met die bedwantsen hoor je over een uurtje. Maar van de regio. Allee, Nancy is ook vertrokken. Peter, goed luister naar Kim. Lang leef de Airfryer, fijne dag. Mm, oh, ik ga dit weekend airfryeren. Is dat een... Nee, nee, Nancy. Nee. Oh, when you're looking at the sun Not a fool, not a fool, not a fool No, you're not fooling anyone Slechter hoor op een vrijdag. Goedemorgen. Deze week op Radio 2 BNB. de nieuwe digitale radio. Boat, boat. Radio 2 BNBN 70 week. Leef de 70's met de grootste hits. En zaterdag hoor je al jouw favorieten in de top 100. Stem nu via radio 2.be. Radio 2 BNBN 70 week. Deze week op Radio 2 BNB. Exclusief via DAB Plus en de app van VRT Max. Ontsnapt met Sunweb deze winter naar de zon in Egypte. Duik in het aanbod op sunweb.be. It's a Sunweb Sunweb. Proximus lanceert de nieuwe Google Pixel 8 Pro voor 199 euro. En je krijgt er de Pixel Buds Pro bij als cadeau. Nu verkrijgbaar bij Proximus. Proximus. Do, do, do. Think Possible. Hé, hey, ik ben Anne-Sophie, ik werk bij Koolruit. En nu is er 50% korting op grote merken zoals Leffen. En die is geldig tot en met 17 oktober. Voorwaarden op Colruid.me1. Colruid, af 50 jaar de laagste prijzen. Ons bier drink je met verstand. Een autoverzekering die terugbetaalt als je minder rijdt. I love it. En ik ben niet de enige. De kilometerverzekering van Delphië's Direct Verzekeringen is online zo geregeld. I love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 Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw. Met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunmap. Hier ben ik trots op. En pachtelijk werk gebouwd door mensen met ambitie. Niet evident, hè? Ja. Als bouwbedrijf ben je meer bezig met opleidingen en papierwerk dan met bouwen. Ja. Het is eigenlijk ambetant. Ik ken het, dus laten wij het over aan Enbeeld build Voorheen Confederatie Voorheen ondersteunt, adviseert en versterkt ondernemers actief in de bouwsector. Meer informatie op mbild.be. Zeg jullie, jij hebt toch een huis met belachelijk heel hoeken en kanten. Hè? Ja, en dat is niet simpel voor al mijn kasten, hè? Ah, ja, dat wou ik dus vragen. Hoe werden dat dan gefeest? Maatkasten online? Ha? Ja, bij Maatkasten online maken ze kasten die dat tot op de millimeter onder mijn trap of onder mijn schuin dak passen. En je kunt die heel gemakkelijk zelf ontwerpen op je website. Superhandig. Amai, Bestel nu op maatkastenonline.be en krijg 20% beurskorting. De scherpste prijs aan schrijnwerkerskwaliteit. 100% op maat, 100% Belgisch.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 Exact. Dit is Veerten Nieuws met Peggy de Meijer. Goedemorgen. Zware slaapmiddelen zijn gewoon online te koop. Bijna de helft van de Belgen gooit wel eens klein elektrisch afval in de vuilbak. En het Israëlische leger roept de inwoners van Gaza Stad op om het gebied te evacueren. Verslavende slaapmiddelen en kalmeermiddelen kan je zomaar online kopen, terwijl dat eigenlijk op voorschrift is. Veer Nieuws ontdekte dat je de pillen kan bestellen op Nederlandse websites. Het gaat om benzodiazepines. Dat zijn erg sterke kalmeermiddelen, zoals Valium of Xanax. Je kan ze enkel op voorschrift krijgen, omdat ze heel verslavend zijn en er veel bijwerkingen zijn. Maar op het internet zijn varianten van de medicatie te vinden en ze worden gewoon thuisgeleverd door pakjescouriers. Steeds meer mensen gebruiken deze verslavende middelen, zegt toxicoloog Jan Tietgat van de KU Leuven. Die evolutie is zorgwekkend, omdat we merken op basis van zulke analyses, dat die afgeleiden van benzodiazepines in de lift zitten. Ik pleit er dus voor dat ook men voor deze uh, klasse van uh, designerdrugs snel een volledig of zo volledig mogelijk wetgevend kader eigenlijk publiceert. Minister van Volksgezondheid van den Broeke heeft gevraagd aan het Federaal Geneesmiddelenagentschap en de douane om hier strenger op te controleren. Bijna de helft van de Belgen gooit wel eens klein elektrisch afval in de vuilbak, in plaats van naar het containerpark of een inzamelpunt te gaan. Dat blijkt uit een bevraging van Recupel. Vooral inktpatronen voor de printer, oortjes en fietslampjes belanden vaak bij het restafval. Alles bij elkaar gaat het om veel afval dat op die manier niet kan worden gerecycleerd zegt van Rekenpel. We denken altijd zo, ach, die kleine spulletjes, dat zal het verschil niet maken, een paar oortjes of een kaartlezer, maar als je dat allemaal optelt voor het hele land, en we hebben dat becijferd, dan kom je ongeveer op 15.000 ton. En 15.000 ton, dat kan je ongeveer vergelijken met 10.000 personenwagens. Dus is dus echt wel de moeite om met z'n allen in inspanning voor te doen. In verschillende landen blijven vandaag de Joodse scholen dicht uit voorzorg om leerlingen en het personeel te beschermen tegen eventueel geweld als reactie op de Israëlische bombardementen op Gaza. De bezorgdheid groeit dat het conflict tussen Israël en Hamas ook in Europa tot spanningen kan leiden. Dat zegt Midden-Oosten journaliste Inge Franke. In België is men bezorgd. In Amsterdam kwam het bericht dat alle Joodse scholen gesloten blijven. Hetzelfde voor Londen. In Parijs zijn geen pro-Palestijns of in Frankrijk geen pro palestijns betogingen toegestaan, omdat men schrik heeft van die escalatie. Dus je voelt wel echt, niet alleen in Israël en in de buurlanden, maar ook in Europa, Ja, dat, dat zijn we heel gespannen zijn. En het Israëlische leger roept de inwoners van Gaza stad op om het gebied te evacueren. Verwacht wordt dat het Israëlische leger een grondoorlog zal starten om de leiders van de extremistische Hamas-beweging te doden. Ja, Jens Fransen, jij bent in Tel Aviv. Wat betekent dat nu? Wel, het ziet er dus naar uit dat de grondoorlog in Gaza de komende 24 tot 72 uur zal beginnen. Het Israëlse leger roept om aan dat ruim miljoen inwoners van Gaza stad, de grootste stad in het Gaza gebied en die ook in het noorden ligt van dat gebied, om meer naar het zuiden te vluchten. Het Israëlische leger heeft ook gezegd dat het dus de komende dagen in het noorden daar uitvoerig militaire operaties gaat uitvoeren. En het zegt ook dat het een nieuwe waarschuwing zal geven wanneer het veilig zal zijn om terug te keren. Ook zegt het Israëlische leger om niet naar die grensmuur te gaan. De Gazastrook heeft in het uiterste zuiden ook nog een grensovergang met Egypte. Maar dat land laat maar met mondjesmaat vluchtelingen door. Meegeven ook nog dat die terreur- en verzetbeweging Hamas vandaag... Iedereen heeft opgeroepen in de regio en daarbuiten... om er vandaag vrijdag dus een dag van verzet van te maken. Weet, vrijdag is altijd een gevoelige dag in het Midden-Oosten... want dan heb je het vrijdaggebed. De veiligheidsdiensten hier in Israël staan dan ook op scherp. Dank wel, Jens. En dit is het nieuws... Uit jou, De Joodse scholen in Antwerpen blijven wel open vandaag, meldt de directie. In Amsterdam en Londen sluiten scholen uit vrees voor eventueel geweld als reactie op de Israëlische bombardementen op Gaza. En in het Antwerpse stadsbestuur blijft Erika Kaluwaert schepen met bevoegdheden. Kaluwaert stapte deze week uit Open VLD. Die partij maakt in de praktijk geen deel meer uit van de meerderheid. Wisselvallig dus maar zacht tot 23 graden. Meer nieuws op 14 Nieuws gisteren toen kleurde die wegenkaart van Vlaanderen, in de app van Radio 2, rood, bruin en zelfs zwart. Lijkt een klein beetje beter. Het is beter, het ziet er heel groen uit. Ja, ja veel meer groen inderdaad. En de ja. regen trekt ook weg, dus een echte regenspits gaan we gelukkig niet krijgen. Maar toch zijn er wel al een paar ongevallen gebeurd hoor. Op de E40 naar de kust, bijvoorbeeld in Erpenmeren. Linkerijstrook is daar dicht. 20 minuten aanschuiven. De files naar Brussel, die zie ik staan bij Halle op de E429. Dat is zo'n 10 minuten. En op de E19 een kwartier vanaf Peutie. En dat heeft dan weer te maken met een ongeval op de binnenring rond Brussel. Bij Zaventem-rechts is daar versperd. Hou rekening met in totaal 20 minuten vertraging vanaf Groot Bijgaarde al. Dan naar Antwerpen. Voorlopig weinig problemen te melden. 10 minuten file rijden. Op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring dan richting Gent. Een kwartier van deur tot aan de Kennedy-tunnel. Dan de A12 naar Bergen-op-Zoom. Ook wat te aanschuiven daarvoor. Van Noord tot Leugenberg. En tot slot hebben we ook een ongeval eh, op de N16 van Sint-Niklaas naar de Willebroek. Daar sta je 20 minuten aan te schuiven van Bornem tot Puurs. Ben je eigenlijk een groene jongen, Hajo? Uh, Hoe bedoel je, een groene jongen? Ja, gewoon, ja. Uh, waar, redelijk, ja. Ik vlieg niet veel en zo. En um, probeer proberen uh, het weekend alles te voet te doen of met de fiets. Dus, Ziezo, zo ja. Ja. Zal leren ja. die man toch ook een beetje beter leren. Okay. Dankjewel, Goedemorgen. Dit is Rockset. Morgen. Peter en Kim. Sleeping in my car. 9 over 7, het is 13 oktober. Ja. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Vrijdag de 13e, de dag dat je hoort op radio 2. Dat je verslavende slaapmiddelen gewoon op het internet kan kopen. Heb je ook al medicijnen op het internet gekomen? Heel weinig. Soms vitaminen of zo. Ah ja, dat. Uh, maar echt medicijnen. Maar ik, ik neem ook heel weinig medicijnen. Alleen als het echt, uh, echt moet. Ja, niet leuk, hè? Nee. Ik ben bang voor. Ik ben daar ook heel gevoelig aan. Veertennieuws heeft het allemaal uitgevogeld. Je kan het uh, even checken bij ons op veertennieuws.be. Vandaag, ik dacht een ouderwetse goede zomerdag. Maar het is wel aan het regenen. Maar ik zie wel temperaturen los boven de 20 graden. Dus hou dat vast. Veel voetbal dit weekend ook. Vanavond Oostenrijk-België. Maar het is vooral vandaag. Vrijdag de 13e. Blijft een speciale. hè? Ben jij bijgelovig? Oh, um. Ja, dus. Ja, nee, dat is zo raar. Als ik een zwarte kat zie, denk ik altijd van. Uh, toch een Omdat... beetje opletten. Ja, toch een beetje dan. Een beetje. Nu, het is een hoogdag en een geluksdag voor Paul uit Nijlen. Paul Verbeek uit Nijlen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, niet alleen Paul Verbeek uit Nijden, ook nog eens meneer de burgemeester daar. Maar vooral een gelukkige vrijdag de 13e. Want waarom vind je dit zo'n geweldige dag, Paul? Ja, ik ben zelf geboren op vrijdag 13 uh, juni 1958. Uh -huh. En onze kinderen, dat is een tweeling, Pauline en William, die zijn geboren op vrijdag 13 november 1998. Oh. Wow. En dat is wel een klein beetje een speciaal verhaal in die zin. Enkele dagen voor de bevalling zijn we bij de gynaecoloog geweest en is de bevalling gepland op donderdag 12 november 1998. Ja. Maar toen we enkele uren thuis waren, kregen we het telefoon van het ziekenhuis dat het operatiekwartier op donderdag 12 november volledig bezet was. Mm. Maar dat er op vrijdag de 13e nog heel veel plaats was in het operatiekwartier. En daarom zijn ze geboren via een Keizerstijd op vrijdag de 13e 1998. Ah, wat 18, is de 9. kans! Jawel, de kans is, het is uitgerekend door de Universiteit van Antwerpen, één kans van ongeveer 1 op 10 miljo miljoen dat een ouder en de kinderen alle twee op een vrijdag de 13e geboren worden en dan nog eens een tweeling. Speel op de lotto, jongens! Ja, doe je dat, Paul? Uh, ik het niet, maar echt wel en ik hoop dat de cijfers een beetje goed vallen vandaag. je hebt gelijk met zo'n toeval. valt veel geld er vandaag. Hè. Nu, uh, nog dertien toevalligheden, want welke huisnummer had je vroeger, Paul? Ja, als ik een kind was, heb ik heel lang met mijn ouders gewoond op, uh, op uh, Bevelse Steenweg nummer 13 in Nijlen. Nee. En later hebben mijn ouders dan een, een nieuwe woning gebouwd op dezelfde straat de Bevelse op nummer 85. Als je die 8 en die 5 opdoelt, heb je weer een 13 natuurlijk. Dat is toch iets? Zeg maar, jullie gaan er vandaag toch een fantastische feestdag van maken. Wat gaan jullie doen? Ja, misschien nog een ander leukje. Dus de vriendin van mijn zoon is ook geboren op een 13e. 13 mei, weliswaar niet op een vrijdag, maar op een 13e. En uiteraard kijk je als burgemeester met meer dan gewone belangstelling uit naar volgend jaar, 13 oktober, Dat hè. Ja. ja, maar zeg, dit vind ik een beetje echt gek worden. Dat is geriezelig, ik ja. Ga je daar iets mee doen met die 13 in je verkiezingscampagne, Paul? Uh, die kan dus niet heel, denk ik. Ja, dus oh ja. dat is een een mooie gelegenheid denk ik, om uit uh, te laten liggen. Ah, Marketing van het hoogste politiek niveau, dit. Paul Verbeek, een Schone dag voor jou. Uitdijlen. Uh, heb een geweldige dertiende en uh, ja, eet dertien uh, patheken, zou ik zeggen. Zit dat erin? We gaan dat proberen. Hè? Dat is veelse kameraad. <lacht> ik weet het, ik Goedemorgen, zeg.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 sick hard word for only my monologue why don't lead i in this day have you always you pro Heb je alles geprobeerd of had je daar alleen beloofd? Zie je nu pas wat je mist? Nu zij er niet meer in gelooft. Je moet er mee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Zeg het, Joris. Sorry, Joris. Ja, ja, ja. Je gelooft hem niet? Sorry, sorry. Eh, ik zal ze bij de rest van de sorrys in de kelder leggen, denk ik. <lacht> He, wat ben je ermee? Die mens. Sorry, sorry. Sorry, hij ah, is goed. Neem, maar... Ik weer sorry zeggen. Oh. Lekker bezig wel, Meteor. Die komt van het weekend sowieso op 1 in de Radio 2 top 30. Ik voel dat. Hij staat nu op 2, dus Pommelintij staat er nu dus lang genoeg gestaan. Hij staat ook op 1 in de Ultratub. Echt, echt helemaal verdiend. Heb je trouwens je brievenbus al ingeschreven voor Peter Post van maandag? Maandag win je weer... Oh nee, maandag weet je tenminste wat er in het gouden pakje zit. Het is opnieuw iets uh, waar je een jaar lang deugd gaat van hebben. Ik zou het heel leuk en vooral nuttig vinden. Voor mij zou het een grote hulp zijn. Want jij doet het weinig. Tot niet. Ja, niet eigenlijk. Maar goed, dat is voor maandag allemaal. Dus schrijf hem in peterpostradio 2be Klik daardoor even op de neus van de postbode. En een leven lang... Deugd van een morgenmok, Dat kan je geregeld. Uh, god, ja, de ju. Dat kan je geregeld krijgen over drie minuten. En neem dan jaar de ju. Ja, zei dat. Nu beursactie bij Dovi. Kreeg 20% korting op je keuken en 20% op je toestellen. Dovitje. Wij maken uw keuken in België. Sommige mensen houden van cadeautjes. Voor mij is alles een cadeau. Het is een dag die ik mag beleven, de lucht die ik mag inademen. Dank je wereld. Speel nu Lotto. Want speciaal voor onze 45ste verjaardag is er op vrijdag de 13e een feestelijke extra Lotto jackpot van 4.500.000 euro. Dat is een katoop. Lotto, omdat het al 45 jaar kan. Speel ook Joker Plus samen met Lotto. Joker Plus, één kans op vier om te winnen. Ondertussen bij vak. Thomas? Ben. Waar de je? Met de douches! Yes. Wat? Oh, ik ben die kwijt. Ja, hallo? Lisbeth. Ik kom mij halen. Wacht even, ik lokaliseer uw oproep. Niet boezeren, hè. Fuck. Meer dan 35.000 vierkante meter voor al wie een zwak heeft voor badkamers. Fuck. Niemand begrijpt uw badkamer beter. Het is alles scandemaand bij Carrefour. Met heel wat scandalige kortingen, zoals deze week. clementines losverkocht voor slechts 2,49 euro per kilo. En je maakt ook kans op waanzinnige prijzen. Waaronder een trip naar Toscane. Daar kan ik niet genoeg van krijgen. Carrefour. We hebben allemaal recht op het beste. Voorwaarden in de winkel. De radio 2 Filmclub nodigt je uit voor Trolls 3 in Harmonie. Je bent die gast van Brozone! Knoest was in het verleden samen met zijn broerslid van de populaire boyband Brozone. Waarom heb je mij dan nooit verteld? Maar dat is verleden tijd. Wanneer zijn broer ontvoerd wordt gaan Poppy en haar vrienden achter de schurken aan. Nu let's go! Kom op zondag 15 oktober naar Trolls 3 in Harmonie in Kinepolis Antwerpen. Ah. Maak kans op gratis tickets via radio2.be. Welkom bij Dovi Keukens.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 Dat Ineke Wuit uit Antwerpen. Ineke, goedemorgen. Goedemorgen uh, Iedereen daar. Die... Jij doet vrijwilligerswerk uh, voor weeskinderen en koken ja. voor, voor ouderen. Wauw. Um, ja. ja. En goed, is jouw hart zo groot, Ineke? Um, ik denk het, ja. ja. Dat moet zijn. Ik vind dat je, vind, uh, dat je wel iets mag terugdoen voor de maatschappij als het zelfs. Best okay Dat is wel waar. Dat doen wij allemaal veel te weinig. Bij deze vrijdagochtend goed voornemen. Doe eens iets terug voor de maatschappij. Je kan iets doen voor jezelf nu, want zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord. De rest vul je aan en bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve goedemorgen Morgen mok. Snel spelen en passen je als je het antwoord niet weet. We beginnen met de J. Veel succes. Dank Welke al. J is een oud jongeren tijdschrift en ook een vreugdekreet? Joepie. Welke K doe je als je jeuk hebt, maar zijn ook zeedieren met scharen? Krabben. Welke L is de fictieve stad waar de VRT-eendrijks Chantal zich afspeelt? Pas. Ja. Welke M is een soort bloem, maar ook de voornaam van de zomerheetwinnares van vorig jaar? Nee, Even overlopen. De eerste was een, je J, jongeren tijdschrift, die, maar zijn ook zeedieren met scharen. Uh, nee, sorry. En ook een brug, tenminste. Het <laughs> een beetje door elkaar. Wauw, jij bent helemaal in de war. Dat is joepie. En krabben doe je als je jeuk hebt. <laughs> Ha, ha, Welk tijdschrift heeft scharen dank je de mensen niet antwoorden hoor. Dat is moeilijk, hè. De L de fictieve stad, was Loveringhem. Loveringhem. En dan, ja, een soort bloem. Maar ook de voornaam van de zomerheedweenares van vorig jaar. Je zei Mimosa. Ja, Margriet gaat het niet graag horen. punto. Ah, jammer. Oh, je verdient zo mok met jouw groot hart. Helaas, ik helaas. Toch dank je wel om mee te spelen. Oké, dat is goed. Fijne ochtend. En als je denkt van. Dat ik eh Ik had het wel geweten. Schrijf je dan eens in? Poen poen in de app van Radio 2. Poen te, poen te, poen te. Speel maandag zelf mee. En win jouw goede morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Goedemorgen, het is 5 voor half acht Maatwassen online. 100% op maat, 100% Belgisch. Ja, normaal zien hadden we weer man Bram of hadden we weer vrouw Sabine, maar uh, ja, die liggen alle twee nog te slapen waarschijnlijk of zijn er even niet. Gelukkig hebben we Peggy de Meijer. Maar ja, ja. Peggy. Je hebt zoveel jaren het weerbericht gedaan. Kijk naar buiten. Het moest zo zijn. Vertel het ons. Ja. Eerst nog regen vanmorgen. Daarna wordt het wel meestal droog met opklaringen. In de namiddag krijgen we dan wel weer kans op buien. In het westen en het noordwesten. In de rest van het land zou het dan wel droog blijven. Er staat ook heel veel wind. Ja. Maar het wordt heel zacht. Van 20 tot 24 graden. Dus eigenlijk geen temperaturen voor oktober. En dan het weekend dat begint met brede opklaringen. Morgen na de middag wisselend bewolkt. Dan weer enkele buien. En dan wel heel wat frisser nog. 15 graden. Of zo. Ze is echt herstaan graden. worden. Ja, ik hoorde ze volgende week dat ze zo 3-4 graden... Ja, maar... ja, ja, ja, voorstaande grond ook. Uh, voorstaande grond? Ja, snaps. Oeh. Waarom moet dat toch altijd zo overdreven? Ja, maar... <lacht> <lacht> eh? <lacht> nee, ze, Zo wat geleidelijk aan. Ah, wel dat. Zou beter zijn. Maar ja, maar, kijk. Je hebt je tijgerpak weer aan, dus dat is goed. Lekker warm. Ik kan alles aan. Rrr. Ik eet het weer op. Dankjewel, Lady Gaga. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Peggy. Goedemorgen. Verslapende, verslavende slaapmiddelen en kalmeermiddelen, zoals Valium of... Sanax kan je zomaar online kopen en dat mag niet in ons land, want dat soort middelen kan je enkel op voorschrift krijgen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeken wil dat het Federaal Geneesmiddelenagentschap hier strenger optreedt en controleert. Bijna de helft van de Belgen gooit wel eens klein elektrisch afval in de vuilnisbak en dat is niet de bedoeling. Vooral inktpatronen voor de printer en fietslampjes bijvoorbeeld belanden vaak bij het restafval. Dat is niet goed voor het milieu en zo verdwijnen er ook veel stoffen die je anders zou kunnen recycleren. Ik zal je met grote ogen kijken, over die inktpatronen. Ik wist dat niet. Ik wist dat ook niet. Waar moeten inktpatronen dan bij? Naar het containerpark. Oh man, ja, dit, dit is echt, uh, amaij. het is daarom, he? chemisch afval. Oh. Daarom zit het VRT Nieuws hier bij ons. Wauw. Nieuws uit Antwerpen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Nieuws. Goedemorgen.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 mee beslist in het schepencollege en er dan bovendien nog iemand bij zit die, beslist, uh, die niet van jouw partij is, ja, dan zit je natuurlijk automatisch niet in de meerderheid. Hè. Men kan niet van ons verwachten dat wij de beslissingen van het schepencollege verder gaan ondersteunen waar we eigenlijk zelf niet uh, bij betrokken zijn. Dus in die zin zitten wij niet meer in de meerderheid. N-VA en vooruit hebben samen genoeg zetels om de meerderheid overeind te houden. Tijdens de Jaarmarkt in Schellen dit weekend is er een alcoholverbod op het kermisterrein. Dat heeft de burgemeester beslist na een vechtpartij vorig jaar. Op het kerkplein mogen bezoekers geen alcohol drinken en er mag ook geen alcohol verkocht worden. Er zijn wel uitzonderingen, zegt burgemeester van Schellen Rob Mennes. Het is een uh, alcoholverbod binnen de kermis zelf, daar waar de attracties staan, bij het gezonderd het Gildenhuis, omdat die in het verleden ook altijd wel gebruik gemaakt hebben van een miniterrasje. Eigenlijk is dat al jaren dat op die plaats een klein terrasje wordt uitgebouwd. Er is nog nooit enig probleem geweest. In de zorgvoorziening Gielsbos Bos in Gierle bij Lille kunnen mensen met dementie voortaan elke maand komen zwemmen tijdens speciale sessies. Tgiels Bos heeft een speciaal aangepast zwembad. Bewoners van het woonzorgcentrum Lindelo uit Lille kunnen er nu elke maand gaan zwemmen en dat heeft veel voordelen, zegt Chris Burgelmans van het woonzorgcentrum. Personen met dementie worden dikwijls vergeten, worden een beetje...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 We krijgen wisselvallig weer vandaag. Het wordt wel heel zacht tot 23 graden. Er zijn ook rukwinden mogelijk tot 70 km per uur. Morgen zonnig, maar wel koeler met maximaal tot 15 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws. Hajo, wist jij dat van die, uh, die inkpatronen dat je dat naar het containerpark moet doen? Uh, klein elektronica wel, maar inktpatronen? Nee, ja. dat wist ik niet. Nee. Zo'n zo groene jongen ben je ook nee. niet. Nee, de nee, beter de foto's lezen van de. Ja. is dat? Maar dan toch wel een beetje files bijgekomen, vertel ja. eens. Uh, E-40 naar de kust en nog steeds problemen door een ongeval uh, op uh, de linkerijstrook in Erpenmeren. Daar is het uh, 20 minuten aanschuiven vanaf Aalst. Naar Brussel, uh, ja, dan zien we vooral problemen nog op de E19. Uh, vanaf uh, Zemst is het een kwartier, file rijden. Ook op de E429 10 minuten bij hallen en dan een beetje vanaf Sterbeek op de E40. De binnenring rond Brussel, daar gaat het een kwartier langzamer... ...van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. Verderop in Zaventem is de weg wel vrijgemaakt... ...maar op de zijrijweg in Zelk moet je wel opletten voor een defecte vrachtwagen. Verder naar Antwerpen viel eens een beetje vanaf Kruibeek op de E17... 10 minuten vanaf Frans, dat valt wel mee op de E313. 10. 10 minuten ook op de ring richting Gent in Antwerpen, van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En dan op de N16 zijn er problemen door een ongeval tussen Bornem en Puurs. Maar het is goed mogelijk dat de weg daar is vrijgemaakt. Daar hebben we nog geen bevestiging van? Hou nog rekening met een kwartier vertraging. Vind jij je buurt super ook zo leuk? Bedank hem via superbuurt.be en win 1 jaar gratis boodschappen. Wat eten we vandaag met Lidl? Met de promos van Lidl eten we vandaag vampiertanden of oogballen. Want tot en met dinsdag is het Halloween bij Lidl met een ruim gamma snoepgoed aan grizzelijk lage prijzen. Lidl voor iedereen. Die telt. Legends, de ferieke spektakelwandeling. Kom op 27 en 28 oktober naar het volledig verlichte Hertoginnetaldomein in Oudergem en duik in een magische wereld waar betoverende fabels en legendes weer tot leven komen. Van de Gelaarsde Kat tot de Legende van Oudergem. Tickets en info via legendsshow.be. Samen met Radio 2. Hey! Hi. Hi! Ik ben Prawa, ik ben Evgenij, ik ben Christian, ik ben Rita, ik ben Gambi, ik ben Priscilla en ik werk super graag in onze buurt. Super. Omdat ik hier mezelf kan zijn. Omdat het een heel afwisselende job is. Hier is een sfeer. Omdat ik veel sociaal contact heb met onze klanten. Omdat ik hier kwaliteit rechtstreeks naar de klanten kan brengen. Omdat ik toffe collega's heb en een leuke baan. Vind jij je buurt super ook zo leuk? Bedank hem via superbuurt.be en win één jaar gratis boodschappen. Binnenkijken in de mooiste interieurs? Of ben je op zoek naar de nieuwste stylingtips en woontrends? Van feeling wonen tot vt wonen. Abonneer je nu op een woonmagazine op kios.be en krijg een Marie Stella Marisch het cadeau ter waarde van 103 euro. Ga naar kiosbe slash Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. John. Goedemorgen, morgen. Film ooit gezien? Xanadu? Nee. was met rolschaatsen en zo. Zeer ethisch. Lang geleden, maar we wijken af, want we gaan het over inkpatronen. Peggy, je zei net dat inkpatronen niet zomaar in de vuilnisbak kan gooien? Nee, zeker niet. Die moeten naar. Heel veel uh, chemische stoffen in die niet in het milieu mogen terechtkomen of ook niet in de gewone verbrandingsoven. Dat wisten we dus niet, maar intussen is er uh, jeffers uit berlaar nog een goede tip, chef. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Vertel eens, je had nog een tip voor ons. Ja, ik bestel mijn inkpatronen online bij Inklub ja. en als ik die ontvang dan is daar een plastic enveloppe bij mm. waarin ik mijn lege inkpatronen kan uh, steken en dan gewoon op de bus doen en die worden teruggestuurd. Okay. Dat is handig, dat is makkelijk. Zeg, er is iemand, Katrien, die zegt dat als we inpatroon uit het containerpark brengen, die uh, verdelen de opzichters die onder elkaar, zou daar geld mee te verdienen zijn? Ja, het schijnt dat je ze in bepaalde winkels kan binnenbrengen en dat je daar dan nog iets voor krijgt, maar... Ah, zo. Wauw, het is een beetje een mysterie. We gaan er straks even op door. Maar eerst gaan we krabben, krabben, krabben, want je kan nu al beginnen. Hoe gaat het met de bedwansen bij ons? Ja, oh. zitten we met hetzelfde probleem <laughs> als bij... <laughs> het lijkt een ruimte, mannetje. Als in Parijs. Kijk, als je kan, kijk zeker even mee in de app van Radio 2 of live op VRT1. Want daar staat Margot van de Radio maar Werkelijk volledig, volledig ingepakt in ja. een wit kostuum, alsof ze vertrekt naar de maan. Ja. Margot, je bent in het hol van de bedmans. Beschrijf eens, wat ben je aan het doen daar? Wel, ik zie er inderdaad uit als een sporenonderzoeker van de FBI. En ik sta in een appartement ergens in Antwerpen. Maar wie meekijkt, die kan op dit moment zien dat er niet zoveel meer van dit appartement overblijft. De vloer is hier uitgebroken. Hier woont niemand meer. Maar wat je hier wel ziet, is op de muur zwarte puntjes. Heel veel zwarte puntjes. Dat zijn uitwerpselen van de bedwansen. En hier en daar nog een lijkje. Dus hier heeft het ongedierte heel hard huisgehouden. Die Kevin van het, die is bestrijd bij firma De Scroes. Die is hier vorige week alles komen uitbreken. Kevin, dit was nu toch wel een heel extreem geval van Bedwansen. Ja, deze komen we ook raar of zelden wel tegen. Um, ja, we hebben hier eigenlijk alles ontruimd. Vloer, uh, plinten, van de muren gehaald en uh, ja, ik zeg het nu eens behandelen totdat alles weg is. Maar het was echt wel een schrijnend, schrijnend probleem hier. Ja. Je zei dat de bedwans hier over de muur krioelde. Gelukkig komt dat natuurlijk niet uh, overal voor en altijd voor. Maar hoeveel keer per week ga je zo gemiddeld bedwansen bestrijden hier in Vlaanderen? Uh, ja, ik zal zeggen, in het algemeen, over alle collega's, dan moeten toch een pakje 10, ja, 15 klanten per week toch wel zijn, met bedwensen. Ja, toch wel. Wow. Het is serieus om te uh, ja, gaan van klanten. Ja, ze zijn er de bed. Het ze ze, ja, ding is, die kruipen ook overal. Die zijn overal, je kan ze ook overal krijgen. Of je nu naar de cinema gaat, naar de tram euh, of op de tram zit of weet ik veel. Ze kruipen overal tussen. Helaas, gelukkig is het nog niet zo extreem als in Parijs bij ons werd. Stel dat je het hebt zitten, kan gebeuren, is ook niet erg. Maar wat kan je doen? Ja, Eerst en vooral, ik zou zeggen: contacteer Tess Dat is wel een, ja, voilà, een beetje reclame maken. Um, ja, nee, ik zie het. Tips en tricks. Dubbelzijdige plek bent van je poten van je bed, van je zetel. Uh, controleert elke week toch wel eens je matras op uh, zwarte puntjes, de uitwerpselen, de bedwensen. Voor de rest, ja, heel voorzichtig zijn. Uh, ja, ik zie het. Trambus, ja... Recht, goed controleren. Goed controleren, recht staan. Maar ja, al het volk laten staan op een tram, dat is wel moeilijk, denk ik. Dat is ook geen optie. Maar wanneer is een wetwand stoot? Wanneer kan je die uitroeien? Uh, die zijn eigenlijk pas dood vanaf een temperatuur van 56 graden. Of anders, ja, met insecticiden. Um, maar toch best uh, begrijp ik een uh, gespecialiseerde firma contacteren als je, uh, als je, uh, als je het vlaggen hebt, laat ik mij zo zeggen. Maar Kevin, echt waar, uw job... Heb jij ooit al buitenlandse mee naar huis genomen? Ik heb er al eens een keer een meegepakt naar huis van een klant en, uh, ja, ik zie het kwast er op tijd bij. Allee, mijn vrouw was er op tijd bij. Gelukkig zijn er de vrouwen. Voilà. Ik was er met mijn wit. Alles gecontroleerd, niets gevonden. Maar dan twee weken later zaten er wel twee in mijn auto. Dan ja, chance kans dat wij kunnen beroep doen op uh, ons eigen materiaal. Dan heb ik bij mijn een auto twee, twee dagen. Op een temperatuur van 60 graden mijn auto in de hittekamer gestoken bij ons op, uh, in het magazijn en ben ik er vanaf geraakt. Dus. Gelukkig, gelukkig, maar heb je dan niet de neiging telkens als je gaat werken om als je thuis komt je honderdduizend keer te douchen? Ik zou dat echt hebben. Dat is crazy. Dat is niet <lacht> normaal. Ja, paranoia word je toch? Ja, paranoia is veel gezegd, maar om een duur ja, je zit je er wel mee bezig. Zo. Ik zeg het, zoals soms als je een ploesje op de grond zie liggen dan denk je wel dat het een bedwens is, maar ja, je moet niet constant bij stilstaan, want dan kunnen we beter de job niet doen. Nee, dat is absoluut waar. Je bestrijdt heel veel ongedierte. Is de bedwans nu het vuilste beestje dat je al bent tegengekomen? Dat begint nu toch wel uh, op nummer één te komen. Ik heb eventjes zo, ja, andere dingen, gelijk, een kakkerlak of zo, is ook wel vies. Maar ik zeg het, bedwansen, dat komt nu toch wel uh, op nummer één. Oké. Okay. Oh, Kevin, toch. Ik heb echt veel respect voor wat jij doet. En je weet het dus, als je bedwansen hebt, niet panikeren, rustig blijven, hulp zoeken. En uh, Kevin, die kan je trouwens binnenkort aan het werk zien. In eind oktober in een aflevering van de vuilste job van Vlaanderen. Oh, dus dat! zal dat zeker eens checken. Als je de beelden erbij wilt, het morgen op onze Instagram. Er zijn mensen die op dit moment heel veel jeuk hebben. Ah, wel, ik ook. Je, je, je, je lijkt dat te beginnen voelen. Heb jij dan niet, dat je dan zo beestjes voelt kriebelen? Minder. Minder, eigenlijk. Maar goed van de regio. Wow, wow. Ik word altijd even als ik bij jou zit, maar uh, niet... Ja. <hijen> het is veertien vragen, zo meteen. Een bekende ex-actrice en haar dochter. Ja. En wat gaan die doen? En wat is vooral die dochter die van alles gaat doen in een musical. Een heel straffe musical. Dit is Tom O'Dell en een arre luif. Goedemorgen.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 Van Toernhout uit Brug heeft nog een goede tip met dat jeuken van die bedwansen. Op zo'n moment kan een rugkrabber van pas komen. Ah, oh, daar zijn we weer. Een rugkrabber. komen nog reacties binnen over de inkpatronen. Blijkbaar moet je die naar het containerpark doen. Maar er zijn ook mensen die die inzamelen voor scholen. Die kunnen daar dan blijkbaar op een of andere manier didactisch materiaal mee komen of vuilnisbakken. Zoals andere organisaties ook. Dus uh, niet om mij weggooien in de vuilnisbak, dat is het belangrijkste. Goedemorgen, morgen. Wat nou, is een superschone morgen? Want gisteren stond onze Radio 2-DJ Daan te glunderen. in de coulisse van Les Misérables, nieuwste musical van Studio 100. Een rouw verhaal over het Frankrijk van de 19e eeuw. Dat wordt sowieso weer goed, dat weet je. En al helemaal omdat Jean meezingt als Cosette. Jean is ja, Cosette, tenminste, dat is de dochter van de hoofdrolspeler. Jean zelf is tien jaar en heeft een bekende mama die zelf ooit in een musical zat. Goedemorgen, dag, actrice Leen van den Kelder. Goedemorgen. En goedemorgen, dochter Jean. Hallo. Ja, je kan nu even kijken in de app van Radio 2 hey, en zien of ze copy, op elkaar lijken. Copy-paste, hè? Ja, dat is waar, ja. Toch? Ja, je haar is een beetje langer, Jan. Dat wel natuurlijk. <lacht> zeg maar, proficiat, Jan. Uh, je hebt auditie gedaan. Hoe was dat voor jou? Spannend. Je hebt wel allemaal en... naar huis gespeeld, hè? Dat is ook wel heel leuk. Was wel heel stressvol. Ja, maar gelukkig heb je, heb je natuurlijk een mama die er alles van kent. Zeg, Lien, hoe voelt het nu om, uh, ja, als je jouw dochter daar zag op dat podium? Um, het voelt een beetje als History Repeats. Um, omdat het hetzelfde podium is, waar ik stond um, als ik in Annie speelde aan haar leeftijd uh, ondertussen 30 jaar geleden. <lacht> maar ik, uh, ik zag haar uh, ik zie haar eigenlijk elke tijd blinken en haar ogen die, uh, die schitteren. Dus ik ben heel blij. Ze is heel uh, enthousiast. En het maakt haar duidelijk kijk. <lacht> heel, uh, ja, heel gelukkig dus je, hebt het zelf, hè, want... je hebt het zelf gedaan natuurlijk. Welke tips heeft je mama je gegeven, Jean? dat je moet gaan en niet bang moet zijn. Mm -hmm. um. Um. Gaan en niet bang zijn, dat doen wij hier elke ochtend. Dat is al een heel ook, belangrijk. Heb, absoluut. Ja, want vrijdag is de eerste voorstelling, dat is een try-out. Die gaat dat sowieso ontzettend goed doen. Dus niet Met bang zijn. Jullie... Wat zeg je? Met publiek. Ja, dat is... Uh, ja, dat, dat is vervelende daar soms een beetje, namen. <laughs> maar de, die ga je niet zien, want er zitten dan lichten op dat podium en zo. Dat valt allemaal wel vast mee. Zeg, um, ja, ga je kijken, Lien, vrijdag? Ja, dat is vandaag, hè. Ah, het is vandaag <laughs> vrijdag, dat is juist. Zo, waar? Straks. Het is straks al. Maar dus, ja, Lien, Lien, je gaat toch wel kijken. Want voor een mama word je daar niet emotioneel van... Ja, ik ga kijken straks en uh, ik ga mijn uh, zakdoeken meenemen. Ja, begrijpelijk. Belangrijk. Hè? Zeg Lief van de Kelder en dokter Jean bij ons op Goeiemorgenmorgen. Dan vraag ik me af, wanneer gaan jullie samen op een podium staan, Lien ja. en Jeanne? Hmm... Daar moeten we eens over praten, hè, Jean? Ja. Het <laughs> zal er wel eens van komen. Zal er eens van komen. Oh, ze komen soms leuk. bij onze soundcheck eens luisteren en dan, uh, dan mogen ze eens door de micro zingen als we nog aan het soundchecken zijn met een band. En dan uh, was het toch al een beetje dat gevoel en dat was leuk. Zie zo? Het smaakt naar leren. Zeg, Jean, wat wil je later worden als je groot bent? Actrice en zangeres. en... En iemand die een musical speelt, mm. maar ook wel juf misschien. En ook wel een juf. Ja, dat is, uh, Ik dat hoor is, toch vooral iets met appelen en perenbomen en uh, ze vallen er niet ver af. Ik hey, ja. denk het ook, ja. wordt helemaal goed. Zeg, Lien, even iets anders, want jij zat ooit in thuis als Sophie. Ja, je bent daar vermoord. Sorry, Jean, je mama is ooit vermoord geweest. Je was het nichtje van Marianne. Nu, heb je gezien wat Marianne gedaan heeft? Oei, nee, sorry. Ja, wel. Ja, wel, zij heeft een advocaat vermoord. En dat was Erik Gooses van Leopold III. En ik dacht dan altijd van, zou het niks zijn voor jou om ooit terug te keren naar thuis? Maar. Oh, uh, in een verre toekomst misschien. Alleszins, de collega's waren daar heel fijn. Er zitten er nog een paar in van toen en... Uh... Dat zou wel leuk zijn. Op voorwaarde dat samen is met Viv van Dingen. Die is ooit verdwenen in een woestijn. <lacht> Daar heb ik nog heel veel contacten mee. En als we samen uit die woestijn terug kunnen kruipen, dan, dan teken ik. Dat kunnen ze allemaal oplossen in zijn een, plan, toch? Wat een goede verhaal. En tegen dan is Jean oud genoeg om ook mee te spelen. Ik zie veel mogelijkheden. Les Miserables van Studio 100. Nu zondag de grote première in de Stadschouwburg in Antwerpen. Maar vanavond ook al een try-out met publiek. Jean en Lien, heel veel plezier, hè? Dank u. Veel succes. Jojo, Het is vrijdag vandaag. Het is vrijdag, Peter. Vrijdag, ja. Ah, kijk, ik voel dat vrijdag is, van dit zijn René Vroger. En het goede doel. Ik ga niet zeggen dat ik iets te kort kom. Geen idee, geen benul, wat de smaak van honger is. Als ik geen zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een mootgebakken vis.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 Maar wou ik dat ik net iets vaker, paak, iets vaker simpelweg gelukkig was. Oh, een eigen huis, een plek onder de zon, en altijd iemand in de buurt die van me houden komt. Toch wou ik dat ik net iets vaker, paak, iets vaker simpelweg gelukkig was.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 In de buurt die van me houden koop. Toch wou ik dat ik net iets vaker, Iets vaker, simpelweg. Gelukkig wauw. Oh, wow. Ja, top schrijft we eigenlijk wel. Dankjewel erin, Vroger. Dankjewel het goede doel. Dankjewel vrijdag. Het is vrijdag vandaag. Als je snapt met SunWeb is winter naar de zon op Lanzarote. Duik in het aanbod op sunweb.beezer.sunweb.hatee. SunWeb.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 Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw. Met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Ho, fans van Madonna, het uitverkochte concert van volgende week zaterdag. Ik heb hier nog kaarten liggen. Die kan je nog winnen voor 9 uur. Elke dag, elk voor twee. BRT, Radio 2. Het is 8 uur, VRT hier krijg je van Egideneijer. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Wel, we hebben verslavende slaap- en kalmeermiddelen gewoon op het net besteld, met name op de Nederlandse websites. En voor alle duidelijkheid, je koopt dan niet het geneesmiddel dat echt van een farmaceutisch bedrijf komt, maar een nieuwe variant. Toxicoloog Jan Tietgat heeft onze aankopen getest en bevestigd dat het eigenlijk om dezelfde gevaarlijke stoffen gaat. In België gebruiken 2,3 miljoen Belgen benzodiazepines. Langdurig gebruik is problematisch. En daarom proberen we in België voorzichtiger te worden met het voorschrijven van die middelen, maar dat is lastig als de achterdeur via het internet wijd openstaat. Dank wel, Tim. En minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft al gereageerd en wil dat het federaal geneesmiddelenagentschap en de douane hier strenger op controleert. Zo pas binnen in Antwerpen wordt het stationsgebouw ontruimd vanwege een verdacht pakket. Dat zegt de Antwerpse politie. Alle ingangen zijn afgesloten. De politie vraagt om de omgeving te vermijden. De NMBS zegt dat er daardoor vertragingen en afschermingen kunnen zijn. bijna De helft van de Belgen gooit wel eens een klein elektrisch afval in de vuilbak... ...in plaats van naar het containerpark of een inzamelpunt te brengen. Dat blijkt uit een bevraging van Recupel. Vooral inktpatronen voor de printer en fietslampjes bijvoorbeeld... ...belanden vaak bij het restafval. Uit de bevraging blijkt dat veel mensen niet weten waarom die niet bij het restafval mogen. Dat zegt Stijn Ombelets van Recupel. De helft van de mensen denkt nog altijd dat wat je in de vuilnisbak gooit, dus wat de restafval is, dat dat achteraf nog uitgesorteerd wordt. Dat is dus niet zo. Dat gaat gewoon naar de verbrandingsoven. Dus als je wil dat je spullen nog gerecycleerd worden en dat is belangrijk, geef ze dan af in een inzamelpunt van Recupel en doen wij het nodig. Hè. Verschillende internetwebsites van de overheid of Belgische instellingen zijn gisteren het doelwit geweest van cyberaanvallen. Daarbij waren onder meer de sites van het Koninklijk Paleis en van de Premier en van de Senaat. De aanval komt vermoedelijk van Russische hackers. Het lijkt erop dat de aanval te maken heeft met de beslissing van België om F-16-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren. Dat zegt Miguel de Bruyker van het Centrum voor Cyberveiligheid. Het lijkt erop, hè. er zijn groepen, maar ja, die... We werken dan onder de naam No Name met een nummer. Die zeggen: van voilà, kijk, uh, dit is gebeurd. België heeft dit beslist. En wij zullen die sites aanvallen. En dan merken we dat die sites ook effectief worden aangevallen. Dus in die zin is er wel een verband. Ja. Maar dat is niks deels natuurlijk. Er zouden geen gegevens gestolen zijn. Het Israëlische leger roept de inwoners van Gaza-stad op om het gebied te evacueren. Verwacht wordt dat het Israëlische leger een grondoorlog zal starten. om de leiders van terreurbeweging Hamas.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 In Amsterdam en in Londen blijven vandaag verschillende Joodse scholen dicht. Uit voorzorg om leerlingen en leerkrachten te beschermen tegen eventueel geweld. En ook in Frankrijk zit de schrik erin. President Macron riep gisteravond in een televisietoespraak op tot eenheid. Er zijn al heel wat incidenten geweest tegen Joden en pro-Palestijnse betogingen zijn verboden. Frank Renaud vanuit Frankrijk. De officiële reden is dat de Franse overheid bang is voor ordeverstoringen. Dat waren de afgelopen dagen ook al de reden was dat... ...voor verschillende prefecturen verspreid over het land... ...om dat soort demonstraties te verbieden... ...in Marseille, in Parijs, in Lyon onder andere. Maar nu is het dus landelijk... ...de minister van Binnenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt... Er ...komt een structureel verbod op al die pro-Palestina-demonstraties... ...vanwege angst voor ordersverstoringen. Het kan letterlijk zijn dat het echt tot onlusten komt... ...tot gewelddadigheden komt... ...maar het kan ook zijn dat het aanzet tot antisemitisme. Vandaar het verbod. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wij volgen de situatie op in het station van Antwerpen Centraal. Daar is verdieping min 2 ontruimd, omdat er een verdacht pakket gevonden is. En de Joodse scholen in Antwerpen blijven vandaag wel open. Dat bevestigt de directeur van de grootste Joodse school in de stad. In Amsterdam en Londen sluiten wel Joodse scholen uit vrees voor eventueel geweld na de Israëlische bombardementen op Gaza. Wisselvallig maar zacht tot 23 graden. Meer nieuws in Antwerpen om half negen. Kom maar even kijken hoe druk het is op deze vrijdag. Haio, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen Vertel eens. E17 van Antwerpen naar Gent. Uh, daar is een ongeval gebeurd. Even voorbij Lokeren. De linkerijstrook is dicht. En uh, ja, je moet toch al rekening houden met de 25 minuten vertraging uh, vanaf Waasmunster. Goed nieuws voor uh, wie richting kust rijdt op de E40. Want in Erpenmeren is de weg uh, intussen wel vrijgemaakt. Het is nog een beetje aanschuiven vanaf Aalst. Uh, maar de omrijders en werkzaamheden staat er wel nog een half uur file op de Oudenaartse Steenweg in Erpenmeren. Richting de opritten van de E40. Verder naar Brussel hebben we vertragingen van een kwartier op de E19 vanaf Zemst. En de andere files zijn 10 uh, ja, minuten of minder hoor. Van Aarschot tot de Holsbeek, bijvoorbeeld. Vanaf Sterbeek. En, excuseer. En bij Halle op de E429. De binnenring rond Brussel, daar uh, verlies je wel 20 minuten toch? Tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. En dan kijken we even naar Antwerpen. Kleine files vanaf uh, Kruibeken op de E17. Een kwartier vanaf Ranst op de E313. En dan nog 10 uh, minuten op de Antwerpse ring richting Gent van Merksem tot Berchem. Tegels, Nachtuursteen, Parket in Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Dansen, dansen, dansen. Ja, hoe kun je nu de kaarten winnen van Madonna? Het is simpel. Ga nu even naar radio2.e. Klik door op de neus van Madonna, zodat hij niet afvalt. En kip daar jouw top 3 er even in: levensgevaarlijk. Ik wel ik morgen? Nou goeie.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 Simon, vroeger van Simon en Garfunkel, maar uh, wel sinds veel jaren al van zichzelf. Is jarig vandaag, kleine gok, hoe jong of hoe oud wordt uh, Paul Simon, denk je Peggy? Uh, 75. 75. 80. 80, ah, bijna. 82 jaar. Maar top, top artiest natuurlijk. En er is iemand die terugkeert: Vaya con Dios. Ik zweer het je. Die waren toch weg? Nee, nee, die komen terug. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. En straks hoor je voor de eerste keer de nieuwe song van uh, Vaya Condios. Het is 13 oktober, vrijdag de 13e, de dag dat je hoort op Radio 2, dat je dus je inkpatronen niet zomaar in de vuilnisbak moet gooien, maar wel naar het containerpark. En in welke bak is dat dan ook alweer, Peggy? Bij het chemisch afval. Chemisch afval, ja. dus dan moet hij in. We weer weer bijzien. Veel voetbal dit weekend, vanavond Oostenrijk-België. Of het goed wordt, dat vertelt Peter van den Bent van Sportsa nog vanmorgen. Uh, maar ja, we zouden ons na vanavond al kunnen plaatsen voor het Europees kampioenschap. Goed hè? Heel goed. Heel goed. <laughs> en dan uh, moesten we even naar Baarle Hertog. Mijn dag. Dus lieve luisteraar, op dit moment zet iedereen de radio een beetje luider. Dus, je, zo meteen is er een luisteraar met een gedachte en dan gaan we erover discussiëren. Goedemorgen, luisteraar Daan, luisteraar Daan de Roest uit toch? Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hallo. Ja Daan, je bent nu nog een populaire luisteraar, maar hier mag je ook even onpopulair zijn. Wat is jouw gedachte vanmorgen? Ja, mijn gedacht is... 75-plussers mogen niet meer stemmen. Wow. Dit, wow. Uh, gaat hard uh, binnenkomen. Dit en is waarom een... niet, uh, Daan? Uh, nou, omdat uh, wat ik denk, politiek draait om lange termijn. En waarom zou iemand eigenlijk die ja, niet meer zo lang te leven heeft, oh. of eigenlijk aan het einde van zijn levensfase is, hè, niet alle 75-plussers voor de duidelijkheid, ja, ja. nog mogen meebeslissen. Politieke besluiten, hè, die duren vaak lang. En voordat hè, een wet uh, helemaal werkt en voordat de gevolgen duidelijk zijn, ja, dan duurt het gewoon een paar jaar. En hoe kan iemand die aan het einde van zijn levensfase is, daar nog in meebeslissen? Denk aan klimaat, dat, dat duurt jaren. En ook vooral Mensen die zeggen: Ja, ik heb hier altijd op gestemd en ik blijf dat doen de rest van mijn leven. Een partij verandert ook en de partijstandpunten veranderen ook. Dus ja, ja. Hè. Het is wel, ja je zou schakelt. Je dat doen? Ja, Daan, hoe, uh, hoe jong of oud ben jij? Ik ben 21. 21 jaar, ja. En is natuurlijk, je schakelt op die manier wel de 75-plussers gelijk met de kinderen en de jongeren die er nog niet mogen stemmen. Ja, maar kinderen mogen ook niet stemmen omdat ze vaak te jong zijn. Terwijl, waarom zou je kinderen niet mogen laten stemmen als ze bijvoorbeeld 15 zijn of 16 zijn? En waarom mogen ouderen die ja, het alleen kunnen doen voor hun kinderen en kleinkinderen nog wel laten doen? 75 jaar, is dat een. Uh, wat denk je daarvan, P.I.? Hij heeft. Eigenlijk wel een beetje een punt in sommige opzichten. Want de brexit is natuurlijk ook gestemd door vooral oudere kiezers. Ja. Dus dan krijg je wel dat soort beslissingen die ja, misschien niet helemaal toekomstgericht zijn. Maar ja, uh, laat ja. duidelijk zijn... Oké, okay, Mardaan zegt een uh, van zijn... Um motiveringen is. Ja, die leven misschien niet meer zo lang dus. Maar niemand weet toch hoe lang hij nog leeft. Iemand van 75 kan nog 100 of 110 worden. Uh -huh. En uh, je kan morgen het straat oversteken. Dus ja, ik vind dat een beetje... Dit vind ik dat worden een hele... de oudere mensen dan zo weer niet met hun neus op de feiten geduwd. Dat, dat ze niet ouds, meer meetellen, ja. ja. En net terwijl daar heel veel nood is aan. Uh, aandacht voor hen en ondersteuning. En uh, ze moeten met een klein pensioen rondkomen. Die hebben toch nog wel een mening. Ja, ja absoluut. Maar dan ik denk dan dat het vooral belangrijk is om ze goed te informeren. Om iedereen goed te informeren natuurlijk. Gelukkig is er VR ten nieuws op dat vlak nu. Ja. Daan de Roest, ja. En nog iets, he? ik vind altijd discrimineren op leeftijd moeilijk. Omdat mm -hmm. je hebt mensen van 70. Die eruit zien en aanvoelen als 80ers of 90 Maar die nog fris zijn. Ook die nog fris zijn als een 50- of 60-jarige. Dus ja, ik vind het toch moeilijk. Ja, ik voel heel ja, ja. veel reactie komen. Daan de Roest uit Baarle Hertog. Um, valt nog even samen. Jouw van vanmorgen was: 75-plussers mogen niet meer stemmen. Oh, jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Boven of onder de 75, maakt niet uit natuurlijk. Uh, Danny Klein, nee. Oeh, ik heb geen idee of die al 75 is, maar die hm? klinkt nog werkelijk als een jong veuren. Hij heeft een nieuwe song uit, samen met Faye Condios. Zet hem een beetje luider. Wat vind je hiervan? Shades of Joy. Is het lekker daar? De app ontploft al. Wat beloofd wordt straks. <laughs> oh. Ik denk dat ze Daan een beetje kapot gaan maken. Hm? 16 over 8. Goedemorgen. I turned the radio, on, I turned the spotlights out. I shake my world and get myself ready for the real change to come. I've been through stones, I came out strong, and though some days are tough, I still I laugh a lot. Some days it's sweat and blood. With held back fears, I've learned to smile through the dress and floods. Some days I'll play with words. Some days I'll play with thoughts. Even when Joy van Vaya con Dios. Het is nieuw, ze zijn helemaal terug. Het is 18 over 8 en dan een pittig gedacht van Daan uit Baarle-Hertog die zei van ja vanaf 75 jaar mag je niet meer stemmen want ja je bent niet meer bezig met de toekomst van het land. Wow, Ik heb reacties. zelden zoveel reacties op een mijn gedacht gekregen. Dus ik, ik probeer er een paar uit te pikken. Christine de Meij zegt, ja, wat dan met president Biden? He, dat is ook al, die moeten het die moeten die grootste land ter wereld een beetje gaan. Het machtigste land ter wereld gaan besturen. En um, ja, die is ook al niet meer van de jongste. Uh -huh. Dirk van den Broek uit Geel. Allee, we hebben gevochten voor stemrecht en dan dit. Marina Libes uit sint truiden 75-plussers mogen niet meer gaan stemmen omdat ze bijna doodgaan. Maar ze moeten wel werken tot hun 67. Dus het is werken tot je doodvalt. Mm. Ja, daar, daar zeg je wat. Karin Daals uit Wevelgem uh, zegt... Ik vind... Uh, dan ook, als we, dat, als we niet meer mogen aanstemmen, 75+, plus, uh, dat we dan ook geen belastingen meer moeten betalen. Dat is nog geen slecht idee, natuurlijk. Ik denk ah, dat ja? dan veel mensen... Ah, daar willen we misschien wel eens over nadenken. Ja, maar ja, het is altijd niet alleen de rechten, maar ook de plichten. Hè? Dat. We gaan straks even bellen met een kenner. Kijken wat die ervan vindt of dat een goed idee zou zijn of echt complete kwadje, zoals de meeste mensen ook laten ja, worden. ja. ja. Mm, heerlijke Belgische chocolade. Afkomstig uit gekapt regenwoud, geoogst door kinderen en onderbetaalde productie. Slechts 20% van de Belgische chocolade is fair trade. Ah bon? Kom tijdens de week van de fair trade van 4 tot 14 oktober naar je Oxfam Wereldwinkel en steun de strijd voor eerlijke handel. Caudalie vindt de nummer 1 anti-aging in de Franse apotheek opnieuw uit. De nieuwe Resveratrol Lift Kashmir Crème is nog doeltreffender om rimpels te corrigeren en de huid te verstevigen. De kern van de innovatie, vegan collageen en ons anti-aging patent met Hardware. Medical School, dat drie soorten collageen stimuleert voor een gladde en volle huid. 98% van de vrouwen zag een stevigere huid in 18 dagen. Nieuwe cashmiercreme van Caudalie. Nummer 1 anti-aging in Frankrijk. In apotheek en parafarmacie. Bron gerstdaten tot eind juni 2023. Meer info over testen en producten op codalie.com. Je krijgt al tot 6000 euro korting bij Suzuki. Draai aan het rad, geef het juiste antwoord op de vraag en wint op 1000 euro extra korting. Het rad van Suzuki. Voorwaarden op suzuki.be Stressles combineert Noors design en innovatie. Om heel comfortabele fauteuils, banken en stoelen te creëren. Nu biedt Stressless uw 20% korting op een selectie fauteuils. Wienerberger! Ik sta hier bij Guido en Guido is de gezelligste thuis. Ik heb zelfs sfeerlichtjes in mijn garage. En dus moesten de nieuwe bakstenen en dakpannen van Guido ook heel gezellig zijn. Liefst warme, gezellige kleuren? Ja, hm, alles voor de sfeer. Zeg, gaan we even gezellig zitten? Hè? Een gezellig schipje daarbij. Dus of je nu gaat voor een sfeervolle of een strakke stijl, Wienerberger heeft altijd de geschikte dakpan of baksteen. Kom langs in onze showroom. In Londenzee of Kortrijk en ontvang een geschenkbond voor je droomhuis. Ook open op zaterdag. Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Het is de week van de Fairtrade. Kom naar de wereldwinkel en ontdek er tal van promos. Op zaterdag 14 oktober kan je een lege chocoladewinkel omruilen voor een gratis tablet op stam chocolade. Radiofeer. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Morgen. Met een uh, bepaalde mening. Goedemorgen, morgen. Wat net het gedachte vandaan uit Baarle Hertog. 75-plussers zouden niet meer mogen stemmen. Ja, dat is indrukwekkend wat er binnenkomt qua reactie. Oh, dit, ik heb het nog nooit zo fel geweten, uh, maar ik snap het ook wel. Gerard zegt, ja, het zijn die mensen die voor onze welvaart gezorgd hebben, hun krom hebben gewerkt en nu gaat een snotneus hen verbieden uh, om hun mening te mogen kenbaar maken. Mm. Wat ik wel veel zie terugkomen en wat misschien nog een oplossing is, is van kijk, um, je mag die mensen niet verbieden, maar misschien gewoon niet meer verplichten. Oh. Omdat er misschien wel 75-plussers zijn die zeggen, ja, ik heb geen duidelijke mening meer of, ik, um, of het interesseert okay. mij allemaal. Nee, niet meer. of het lukt ja. niet meer, fysiek of mentaal en dan, dan hoeven die niet meer te gaan stemmen maar de mensen die nog wel heel actief zijn op de hoogte hebben, zijn en een heel duidelijke mening hebben kunnen dan nog wel gaan stemmen dat is ook een mening die vaak terugkomt Goedemorgen, Frans Baas uit Kontig Goedemorgen, Peter en Kim Goedemorgen Jij bent 75 plus, Frans en jij gaat akkoord met Daan Ja, natuurlijk Natuurlijk, maar er is een voorwaarde aan verbonden natuurlijk ook. Hè. Als we niet meer mogen ons gedacht geven hoe de toekomst van ons land eruit ziet, ja, dan hoeft het land van ons geen centen meer te ontvangen ook, want daar gaan ze dan ook verkeerde dingen mee doen. Dus, dus ja. geen belastingen ook meer. Maar zou je, dat, zou je dat nu echt overwegen om te zeggen van nee, oké, okay, dat is goed, ik leg mij bij neer, maar dan die belastingen hoef ik niet meer te betalen? Tuurlijk niet. Nee. Maar dit is, uh, voor wat hoort, dat is om de klinklare onzin van wat die meneer het ook vertelt. Mm. Dus uh, bovendien, uh, oudere mensen hebben een rijpere mening die gebaseerd is op, uh, op het verleden. Dus uh, leven, leven het verleden, want ja, uh, dat gebruiken we voor de toekomst. Frans Bazet, ik dank je wel voor je reactie. We gaan het even vragen aan uh, een professor Politieke Wetenschappen van de VUB, Dave Sinardij. Goedemorgen, Dave. Goedemorgen. Ja, Wat denk je dan nu van? 75 plus, zouden niet meer mogen stemmen. Het is een extreme stelling natuurlijk, maar ja, wat denk je daarvan? Ja, ik vind het ook een foute stelling. Hè. Allereerst principieel. Uh, er is lang gestreden voor het principe one man, one vote. Hè. En vervolgens ook one woman, one vote. Vroeger was het zo, dat is nog niet zo lang geleden, dat je minder of geen stemrecht had als je armer was of een lager inkomen had of een vrouw was. Ja, we gaan nu toch niet opnieuw beginnen om men met mensen politieke rechten af te nemen, nou. uh, op basis in dit geval van, van, van leeftijd. Dus ik vind dat principieel eigenlijk al, al problematisch. Maar ook, ja, uh, oudere mensen hebben inderdaad ook wel misschien meer specifieke belangen. Hè? En die mogen natuurlijk ook gehoord worden. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, ja, de toestand van onze woonzorgcentra, bejaardenhuizen, ons pensioensysteem. Ja, uh, dat zijn wel ma maatschappelijk belangrijke kwesties. Mm -hmm. Trouwens niet alleen voor de ouderen van vandaag, maar ook van morgen. Mm -hmm. Dus, uh, dus dat, daar, daar mag ook wel specifiek uh, aandacht voor zijn natuurlijk. Eh, wel, we gaan het even omkeren, Dave. Uh, want ik zei net van ja Jan, ga je ze gelijk schakelen met de Jongeren en met de kinderen zeg maar, die niet mogen, mogen stemmen, ja, is dat goed dat je pas vanaf je 18 kan gaan stemmen? Nee, ik zou het inderdaad ook omdraaien hè, als we toch vinden dat jongeren te weinig gehoord worden vandaag en ouderen dan misschien in verhouding te veel. Ja, laten we dan die, die stem van die jongeren misschien versterken. En ik ben inderdaad al wel langer voorstander om de leeftijd van stemrecht, of zelfs eigenlijk stemplicht als we dat behouden, uh -huh. naar 16 jaar uh, te verlagen. Ja. Um, ja, ook omdat jongeren uh, specifieke problemen misschien hebben die nu misschien niet genoeg aandacht krijgen. Uh, onderwijs, jeugdbeleid, uh, openbaar vervoer, dat soort zaken waar zij misschien iets meer mee te maken krijgen. Uh, maar ook omdat uit onderzoek blijkt dat hoe vroeger je met politiek bezig bent, hoe groter ook de kans is dat je dat de rest van je leven gaat blijven doen. Mm -hmm. Dus uh, als we nu een beetje uh, een duwtje geven aan jongeren om zich misschien al vroeger met politiek bezig te houden, dan krijgen we misschien later ook beter geïnformeerde oudere kiezers. Seezo, ja. Bij deze is dat toch een goede discussie. Als je dit opent, dat je dan ook kan kijken van misschien moeten we gewoon die, uh, die leeftijd verlagen. Dave Sinadij, professor politieke wetenschappen van de VUB. Dank wel voor je heldere uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. zeg. Twee voor half negen. Nog even bekomen hoor van zoveel. Jongens, als het avond is oh ja, dan is het geen ochtend meer. Hè. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer hebt. Ja, de discussies is intussen gesloten hoor. Discriminatie op leeftijd. Geen goed idee natuurlijk. Het is duidelijk, ja. Maar misschien wel nadenken over het verlagen van de kiesleeftijd. Geen slecht idee eigenlijk. Straks al een nieuws uit je buurt. Eerst even Peggy. Goedemorgen. Het station van Antwerpen Centraal wordt ontruimd vanwege een verdacht pakket. Dat zegt de Antwerpse politie. Alle ingangen zijn afgesloten en de politie vraagt om de omgeving te vermijden. Daardoor zijn er vertragingen bij de treinen en er, worden er ook treinen afgeschaft. En het Israëlische leger wil dat de Palestijnen, die in Gaza stad wonen, allemaal vertrekken. Vermoedelijk betekent dit dat Israël nu snel aan het grondoffensief in Gaza zal beginnen. De Palestijnen hebben nu 24 uur de tijd gekregen om naar het zuiden van de Gazastrook te vluchten. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Goedemorgen. Het Centraal Station in Antwerpen wordt op dit moment ontruimd omdat er een verdacht pakket gevonden is. Alle ingangen van het station zijn afgesloten en ontmijningsdienst Dovo is onderweg naar Antwerpen Centraal. De ontruiming heeft grote gevolgen voor het treinverkeer, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. Het treinverkeer is daar volledig onderbroken, wat dus wil zeggen dat er geen enkele trein kan vertrekken of stoppen in Antwerpen Centraal, reizigers... Kunnen met het Rijk wel gebruik maken, trams en de professor van der Leyen tot in Antwerpen Bergen, waar ze kunnen overstappen op een andere trein, maar hou ook daar rekening met hinder. De Joodse scholen in Antwerpen blijven wel open vandaag. Dat bevestigt de directeur van de grootste Joodse school in de stad. In andere steden, zoals Amsterdam en Londen, blijven er wel Joodse scholen dicht, omdat ze vrezen voor eventueel geweld als reactie op de Israëlische bombardementen op Gaza.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 In Edichem heeft het Schepencollege de omgevingsvergunning geweigerd van de beerschot -site. Een projectontwikkelaar wil er een vijftigtal appartementen bouwen, maar de buurt wil dat niet, omdat ze de groene omgeving willen bewaren. Het is niet duidelijk of de gemeente nu voor of tegen die bouwplannen is, omdat ze de aanvraag niet actief heeft geweigerd. Ze heeft de beslissingstermijn laten verstrijken, waardoor de aanvraag automatisch vernietigd is. En dat stoot de buurt tegen de borst, zegt Stefan Knecht van actiecomité Beerschot-Buren. Wij vinden het bijzonder. Vreemd en jammer dat die reigering nu gebeurt op een passieve manier. Ze heeft zich niet uitgesproken. Ze heeft zichzelf niet over de bezwaarschriften van de buurt uh, gebogen, want daar bestaat geen verslag van. En dat vinden wij bijzonder jammer. Wij hadden eigenlijk verwacht dat de gemeente nu eindelijk eens kleur zou bekennen. En dat is niet gebeurd. Wisselvallig weer vandaag, maar het wordt wel zacht tot 23 graden. Morgen zonnig, maar koeler. Meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws. En kijk, op dit moment in de app van Radio 2 zie je... Ja, vooral veel groen, maar toch ook hier en daar een beetje rood. Waar moeten we aanschuiven, Hajo? Je heeft nog even mee dat de NMBS intussen laat weten dat uh, in verband met die toestand daar in Antwerpen Centraal ja. alle treinen stoppen in Berghem, dus die rijden niet meer verder uiteraard. Je okay. kan wel met je treinticket bussen en trams van de lijn nemen. Dus uh, daar hoef je niet extra voor te betalen. Verder dan op de weg inderdaad, uh, op de E314 van Lummen naar Nederland. Daar moet je opletten voor een oliespoor op de afrit in Genk Centrum. Goed opletten. De E17 van Antwerpen naar Gent, uh, daar is even voorbij lokeren nog steeds. De linkerij er ook dicht door een ongeval. Er staat ruim een half uur filet het al door vanaf Waas. Münster. Naar Brussel dan. De files vallen wel mee. Een kwartier vanaf Peuty op de E19. En verder kleine files van Aartschot tot Holsbeek en vanaf Sterbeek op de E40. De binnenring rond Brussel, daar gaat het een kwartier langzamer, van Wemmel tot Vilvoorde. En dan even kijken naar Antwerpen. Twee files van 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke en op de E313 vanaf Frans. En dan in Erpenmeren. bij Aalst, staat er door werken. 20 minuten file op de Oudenaardse Steenweg. Die loopt van de N9 naar de opritte van 40. Bon, toch nog een beetje goed nieuws in al deze gekke tijden. Want goeiemorgen, Peter Behagen uit Wevelgem. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen Peter, Kim en Peggy. Goedemorgen. En wat een lekkere ja. dingen ben je aan het klaarmaken. Beschrijf eens. Ah. Ja, ja. S'morgen is morgen vroeg, met een vroeg gevolg en uh, ik wilde geen koken voor mijn ouders. Die zijn 18 en 16 jaar. Mm -hmm. En die kunnen niet meer koken. En uh, ik uh, betreft gezegd, uh, ik ga je Provinciaalse saus maken. want mijn vader die heet al enorm rach. En uh, iedere zaterdag ga ik nu een uh, potje koken van mijn ouders. Oh, goed, Petra, Mooi. En wat is het en, geheim? Het geheim van jouw saus? wat is het geheim van jouw provinciaalse saus? Oh, ik weet niet of het een geheim van is. Ik heb uh, de, de recept van mijn moeder genomen en uh, niet samenpast. Maar ik denk niet dat er dat weer een geheim is, Ziezo, dan gaan ze het hopelijk graag eten. Ik vind dat, dat wat opslaat. Nee. Ja, nu. Nee. Ja, zo meteen. Ah oh, nee, die... mijn buikje begint ervan te knorren. Eerst wel. Maar... Ja, oké. Dat lekker wel frietjes. Och man, Macos, ja. gek. zelfgemaakte mayonaise? Ja. Uh, dat, dat kan er ook bij, dat is geen probleem. Ah, heerlijk. En, uh... Het is à la carte bij Peter. Ja, dus zo zijn we wel. Geniet ja, ervan, ja, van, Peter. En dankjewel voor het kijken. Jammer en ook, ik heb voor toch... vier personen maar gemaakt vanmorgen. Anderdaad, dat ik voor 7 personen maak, dat ik je uitgenodig heb, oh, oh, dank je Peter uh, Meer Peter in de wereld, mooi Ja oh, Ik ben kapot Oei, kom schat, nog even Ik oh, hey, moet nog verven, het bad plaatsen Ja, en ook de Impermo vloer leggen Ja, maar dat is puur ontspanning, hè, schat Nu bij Impermo, oktober, woonmaand Kom nu zondag langs en shopkortingen tot 50% is in Parket. In Thermo. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, tot en met nu zaterdag 1 kilo verse Belgische jonagoldappels nieuwe oogst voor de knaldiprijs van maar 1,15 euro. De kans om met je kinderen een heerlijke appelcake te bakken. Aldi, altijd slim. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim Radio 2. I'm mm a -hmm. laten we doen zoals de Belgische politiek ook altijd doet. Een compromis. Over die 75-plussers die hier niet meer zouden mogen gaan stemmen. Vanaf 75 vrij om te gaan of niet te gaan. Je kan erover nadenken. Maar er is ook heel veel voetbal dit weekend. We vroegen ons nog af, kan het nog misgaan voor de Rode Duivels? We moeten ons toch plaatsen voor het EK voetbal volgend jaar? Ja, voor mij mag dat. Het Hoort ja. me niet. Maar onder het motto, hoe meer Peter, hoe beter, zoals daarnet... Hè? Zometeen, meteen zie want het zou vanavond al kunnen gebeuren. Oostenrijk speelt tegen onze Rode Duivels met een ongelooflijke Jeremy Doku. Met Romelu Lukaku, die deze week nog eens met de pers heeft gepraat. En heeft gezegd dat hij zich enorm heeft opgewonden deze zomer. En maandag spelen ze ook nog eens tegen Zweden thuis om zich te plaatsen. Maar gaan we ons plaatsen. Wel, je hoort en ziet nu in de app van Radio 2 weter en Peter. Goedemorgen. Ja, voilà, daar is het. Peter van de Band van Goedemorgen. Oh Maai. Het ziet er weer goed uit, hè. Doe me toch. Zeg, Peter. En jij flirten? Nee, nee, maar vooral, Peter. Dat zou mij verbazen, want ik ben nog niet lang op, hoor. We hebben Jeremy Doku, dus kan het nog misgaan voor volgend jaar? Maar ik zou zeggen, zelfs zonder Jeremy Doku kan het niet misgaan. Eigenlijk. Er is zo'n lange periode geweest, Peter, dat de België door de woestijn dolde op zoek naar kwalificatie. En dat was eigenlijk ons grappige zinnetje. Mathematisch kan het nog. Ja. Dat was dan moesten er allerlei dingen gebeuren die eigenlijk niet konden gebeuren. Nu is het eigenlijk omgekeerd. Mathematisch kan het dat het nog fout loopt, maar eigenlijk niet. Geen dus niet om, het even, uh, nee, om het even duidelijk te stellen. Als de Belgen winnen vandaag, zijn ze gekwalificeerd. Als okay. de Belgen verliezen en maandag één puntje pakken tegen Zweden, zijn ze ook gekwalificeerd. En zelfs bij twee nederlagen kan het nadien ook nog. Dus oh. ja, ze gaan zich laten. Maar we doen Eén het goed. De we, staan, ja, we staan eerst ook in, uh, in onze poelen. Ja. Oostenrijk tweede. Wat voor een ploeg is dat, Peter? Maar dat is een ploeg die het België heel moeilijk heeft gemaakt in Brussel. Dat is een ploeg die onder de nieuwe trainer Ralf Rangnick die naam en faam gemaakt heeft bij Leipzig in Duitsland. Ja, toch een metamorfose heeft ondergaan, want het Oostenrijkse voetbal is toch lang matig geweest. Dus is echt een heel goede ploeg alleen, Peter. Uh, ze missen zo ongeveer een half basis-elftal vandaag. Alaba, die heel bekende verdediger vroeg van Bayern, nu bij Real Madrid, mm -hmm. is geblesseerd. Arnautovic, die lichtjes geschifte, maar uitstekende spits, is ook oud. Er zijn er een stuk of vijf niet bij. Dus het is toch een, een, een, een, een gehandicapt Oostenrijkse elftal. Maar hier in het ernst Stadion kan het wel spoken. Het is al helemaal uitverkocht in een uur op drie, vier. Veel enthousiasme. Rond die Oostenrijkse nationale ploeg. Dus het zal een geweldige ambiance zijn. Dus echt wel, echt wel een goede wedstrijd. En al een beetje een goede test, zou je kunnen zeggen. Met het oog op, op volgend jaar. En ze gaan zich wel moeten weren natuurlijk. Nu, Peter van den Bent van Sport. We zitten wel met een keepersprobleem. Ik lees overal dat de trainer drie doelmannen oproept. Drie. Is toch, is toch behoorlijk veel allemaal? Wie gaat er in de goal staan? Nee, vier zelfs. Vier? Nee, ja, er zijn zelfs Ola. vier opgeroepen. Ja, ja, maar dat, is al, dat dateert al van onder de tijd van Domenico Tedesco. Ik weet niet waarom dat is. Om de kaarten waarschijnlijk. ze dat dan. En we weten Thibaut Courtois. Uh, die wil voorlopig niet spelen. Is over dus ook geblesseerd. Koen ja. Kasteels was nu de nieuwe nummer één en dat zou hij ook wel blijven. En als Thibaut Courtois uh, niet meer wil voetballen en niet naar het EK wil of kan gaan, zal dat Kasteels nummer één zijn. Nu is hij toch wel ziek zeker. En dat ja. is echt de pechvogel, echt maar de pechvogel van de Rode Duivens. Want elke keer, het is maar een keer of twee die gebeurd, want hij had natuurlijk altijd uh, Mignolet en Thibaut Courtois zich. Elke keer als hij dan toch eens mocht spelen, was hij of oud uh, een aantal grote toernooien gemist door een blessure. Nu leek hij vertrokken. Maar wetschijder te spelen, ja, nu zijn ze toch weer ziek zeker, dat is toch niet geloven. Vrijdag de dertiende. Uh, <laughs> ja, Sels is, ja. de, is van de week ziek geworden. Maar Mat Sels uh, gaat in zijn plaats spelen, heeft ook al gespeeld in Estland, denk ik. Dus ja, een probleem is dat nu ook niet echt. We moeten toch een beetje vertrouwen. Het is dat, ja, want Romelu Lukaku die speelt mee. Die staat uh, scherper dan, uh, ja. dan, een, dan een mes, zeg maar. Een mes scherp, ja. Ja, goed hè. Hoeveel goals gaat hij maken vanavond, denk je? Vanavond, ik denk toch minstens één en mogelijk twee. Hopla. Maandag ook nog een wedstrijd. Zet er thuis... maar wat centen op. Ja, thuis tegen Zweden. <laughs> Doe eens een paar proostieken erbij je bezig bent. Wat wordt het vanavond? oostenrijk België? Maar Ik denk dat België toch gaat winnen en zich plaatsen. Net wat ik zei, dat de Oostrijkers toch flink verzwakt zijn. Dus ik denk een 1-3 zo, denk ik. Oké, okay. en maandag en, en dan tegen Zweden? Moet het, dan moet het eigenlijk... Ja, en mocht het nu vandaag toch niet lukken dat het bijvoorbeeld gelijk is, dan gaan ze toch Zweden verslaan, want Zweden is de grote ontgoocheling in deze pool. Iedereen dacht, ah, Zweden wordt de zwaarste tegenstander ja. van de Belgen op weg naar Duitsland, maar die zijn zwaar door de mand gevallen. Dus anders wordt het toch een feestje maandag, denk ik dan maar komt helemaal goed. Volgend jaar... Een maar ik weet het dansland. eigenlijk niet, hè? dus... Ja, nee, de wedstrijd moet gespeeld worden, maar komt goed. Daar gaan we ja, ja. vanuit. Dankjewel ja, Peter van der de ja, Bem. Veel plezier in Wenen daar. Het is daar mooi. Ik ga er ook eens Dankjewel. rondlopen als je wil. En vanavond ja, ik te zien natuurlijk. natuurlijk. to my life. Yeah, you changed my life. Not a break. Goed nieuws over Gustave trouwens. Die komt naar de Red Pack, de Christmas Edition. Pardon? Ah, zoek dat eens op. Radio2.be, daar moet je zijn. En terwijl je daar toch ronddanst, want Madonna, je kan ze zien volgende week zaterdag 21 oktober in uh, ja, de parochiezaal van Deuren, het sportpaleis, heeft evenveel jaren hits als Bart Kael. Die is samen met Bart begonnen. 40 jaar, ja, die kennen elkaar waarschijnlijk iets minder. Het concert was meteen uitverkocht. Maar wij van Radio 2 hebben nog kaarten voor jou. Je kan die winnen als je je Madonna top 3 deelt. Radio 2.be, klik door op de neus van Madonna. Wat zijn de drie beste songs van Madonna? Doen, hè, we vieren het heel het weekend. En nu ook al. Want als jij je top 3 hebt doorgestuurd... Dan word je nu misschien gebeld. Met Filip. Goedemorgen, dag, Filip uh, Krijns. Ja, dat klopt. Met Peter van de Radio, van Radio 2. Wat was jouw top drie voor het Madonna-weekend? Goh, ik meende, want het was een heel moeilijke keus, want ze zijn allemaal goed. Mm. Maar ik meende dat het La Isla Bonita was. Ja. En, eh... Uh, uh, like a Virgin. ja. En, en like a player. Mooi ja, het is goed. Goed gedaan. Dat betekent dat jij naar Madonna gaat. Zaterdag 21 ja, oktober. Top. Goed, hè, Flip? Ja, top. Je bent een echte fan, denk ik, hè? Ja, toch wel. toch wel. Ja. Het is een icoon, hè. Dus ja, alle liedjes zijn goed. Het is ja. En Het was meteen uitverkocht. Ja. Geniet er vooral van. Dan gaan we gaan nog eens iets we. spelen dat veel te lang geleden is. Ken je deze intro, Flip? Oh ja, dat is heel lang geleden, maar... Het is borderline. Het is ja, Maak je geen zorgen. Ja, ja. Geniet van het concert. <laughs> van Madonna, dat is lang geleden. Ja, die kaarten zijn weg hè, van Madonna. Wij kunnen ze dit weekend winnen bij ons. Er zijn nog een paar kaarten voor dat tweede concert op zondag 22 oktober. Maar die kosten hou je vast intussen al. 600 euro. Doei. Goedemorgen, morgen. Dus een goede reden om naar radio2.be te gaan, je top 3 mee te geven en heel het weekend te luisteren naar radio2. Even kwik naar Guy. Guy kwik uit Brussel gaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog altijd vrijdag de 13e en je gaat daar ook een verhaal over vertellen, Ja, vooral over uh, vrijdag of nee, niet vrijdag, maar gewoon 13 mei. Um, mijn grootouders zijn in 1942 op 13 mei getrouwd. Ja. Um, in 1979 zijn mijn ouders verhuisd naar hun huidige woonplaats op 13 mei. Ja. Mijn andere grootvader is in 2003 gestorven op 13 mei. Oh. Ik ben zelf in 1995 verhuisd in der, op 13 mei. Ik heb mijn vrouw op 13 mei leren kennen. Um, wij, dat was in 2007. In 2008 hebben wij op 13 mei ons huis gekocht. Dat was allemaal toevallig. En vorig jaar, op 13 mei, dat was dan wel gepland, uh, zijn we dan maar getrouwd. En dat was vrijdag 13 mei. Jullie zijn getrouwd op vrijdag de 13e. Ja. Waanzin. Ja, dat dacht... is wel het geluksgetal, dat is wel duidelijk. Oh man. Ja, Guy, uh, indrukwekkend. Ga je het vandaag vieren de dertien op een of andere manier? Nee, niet speciaal. Het kan, man, want zometeen is er Benjamin. En Benjamin die heeft allemaal liedjes. Die kan hij ook live zingen. Uh, gaat hij niet doen, denk ik, bij binnen Hij komt er al aan met zijn plattenlak. <laughs> Deel gerust je song die je wil horen. Dus uh, Guy Kwik uit Braschaat, dank je wel voor je prachtige verhaal. Jawel, dag. Fijne ochtend, hè, man. Dus uh, je song die kan je nu delen in de app van Radio 2. Een ontzettend goed weekend en heel veel plezier met Benjamin, want die is jarig vandaag. Oh. Dag en nacht. Goedemiddag, ik ben Jacob. Ik ben de anesthesist en ik kom de ruggenprik geven. Een nieuwe fictiereeks op de kraamafdeling van het ziekenhuis. We gaan ervoor, jongens. Spanning, een hoge werkdruk, liefde en intrige. Dag en nacht. Morgen op 41. En nu al volledig op VRT Max. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week met Riepen van Gucht en Katrien Ruijser. En live muziek van Meteor. Live van op de Living Tomorrow Innovatiecampus in Veelvoorde. Morgenochtend om 8 uur op Radio 2. Ons Sofie, die kon vroeger al heel goed luisteren. Mama, leg me dat nu eens goed uit. Na nou, luisteren dat ze nooit verleert. Ze heeft een topjob bij Grando. Zin in een keukenadviseur die echt naar je luistert? Bij Grando gaan ze ervoor. Kom keukens kijken bij Grando. Grando, Grando, Grando. Overal in de provincie Antwerpen. Beauty is Exciting. Inspiring.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 Bij Bosman Slaap Comfort. Verandas Jansens. Lente, zomer, herfst of winter? Met een veranda van Verandas Jansens geniet je 365 dagen van je tuin. Ontdek hoe Verandas Jansens jouw woondroom kan realiseren tijdens de woondroomdagen op 14 en 15 oktober in Lier. Laat het Belgische weer niet in de weg staan van jouw woondroom. Alle info op veranda-jansens.be. Verandas Jansens, waar Ja? Wat gaan we dit weekend doen? Wij gaan samen naar Levensloop Edegem om kankeronderzoek te steunen. Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 14 en 15 oktober in Fort 5 in Edegem. Om een onvergetelijke dag te beleven. <lacht> Meer info op levensloop.be Een initiatief van Stichting Tegen Kanker. Wij weten echt alles van keukens van vandaag. Koop bij ElectroLutters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen.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 Het is volgens Peter dus vandaag mijn verjaardag en ik kan ook zeggen dat ik afgelopen woensdag de lotto gewonnen heb. Echt waar, plaatjes aanvragen doet nu in de Radio 2 app. Elke dag, dag, voor twee.